Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Het is drie over zes, ja. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Ja, ze zeggen dan. Uh, het wordt een beetje koeler. Ja. <laughs> dat hoor je dan toch in... Dat is wel oké okay, hoor. Dat hoor je dan toch in het nieuws. Zo. Ja, het zou een, pak, een pak schelen. Ja. Gisteren ook al los boven de 30 gegaan. Ja, en straks wordt het ook weer warm, hè? Het wordt heel warm. Maar dat is goed. Dat is goed, we hebben dat graag. Goedemorgen jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Ik eerst even een soort officieel onderzoek doen. Even kijken hoe het in Vlaanderen is. Hoe warm was het vanmorgen bij jou? Weet je dat nog? Oh, geen idee. Um, 18 graden. 18, denk je? Ik zag 19 op mijn auto. thermometer graden. Ja. 19 graden. Zullen we toch even maar kijken in, uh, in Vlaanderen op dit moment. Kijk nu even op je thermometer en toon eens hoe cool, het, hoe cool het precies is. Van de kust tot in Putje-Limburg. Of ergens anders. Eigenlijk mensen in het buitenland aan het luisteren. Daar koelt het nooit af. Dat weet je niet. Als je in uh, Noorwegen woont, <lacht> wel hè? <lacht> uh, ja, zou zo maar kunnen. Deel het even in de app van Radio 2. De temperaturen. Laat ze binnenstromen. Goedemorgen. Harry van Phil Collins. Goedemorgen, morgen. morgen. Radio 2. Kan je gitarrekken erbij doen? Dit is Bandy en Maria. Zeven over zes. En het is echt koeler in Vlaanderen. Alleen nu nog even straks alle details. She moves like she don't care. Smooth as silk. Cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name like a subway train, ooh, it makes you wanna die, ooh, don't you wanna take her, wanna make her all your Kan ze nog altijd? Of kon ze tenminste toch? Blondie en Maria, het is 11 over 6. Ja, een van de meest spectaculaire verhalen van de dag. Hey, hey, hey! Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Elke dag kom jij met een verhaal waarvan ik denk: van, wat een leven heeft die vrouw! Het is 11 over 6, lieve mensen. Vandaag woensdag 14 juni. De dag dat je hoort op radio 2: dat we toch weer ergens naar de 30 graden gaan. Zometeen het nieuws uh, over Kim. Uh, nog zes keer slapen en je vertrekt trouwens naar het grote huwelijk van Thibaut Courtois. Zeker. Later meer daarover. Maar de temperaturen op dit moment, ze zeiden in het nieuws, het kan een beetje koeler zijn vandaag. Nou, uh, er is zeer veel binnengekomen, dank je wel daarvoor, lieve luisteraar. Mark uit Schilde die zit in Duitsland, daar is het 15 graden. Annemie Mivis in Borgloon, 13,7 graden. Brigitte, uh, dan weer uit huid halen, zegt op het moment is het hier 16,5 graad. 16 graden in Genk, zegt Gisela Vonkers. En uh, die zegt, de nachten zijn een beetje te warm. Uh, S'morgens vroeg alle ramen openzetten, zalig. Brugge 21 graden, Knoken 15. Dat is een verschil. En dan Jozef Verstappen zegt: Goedemorgen morgen Charlotte, Kim en Peterke. In Tine is het 14 graden. Peterke, Peterke, Peterke. Janine Don uit Weinigem. Goedemorgen Janine. Goedemorgen iedereen, goedemorgen Peter. Zegt Janine, je bent nog niet naar buiten geweest, denk ik. Want hoe warm is het bij jou in de living? Bij mij in de living op dit moment is het 28 graden. Hoe vallen de nachten mee of uh, hoe vallen ze tegen? Ja, dat valt soms mee, soms niet. Van, de nacht, van de nacht niet. van de nacht niet, eigenlijk. Ik kan het me voorstellen. Probeer het, zet het even de ramen open. Ramen open, ja. Ja, ja even ja, ramen ja, openzetten. De, de ramen staan open. ja, ja. ja En ja, dan die, kan... die koelt een beetje binnenhouden en voldoende drinken. Ja. Uh, niet altijd Ja, pintjes. dat is we zeker. Ja, het is nee, nee. Tot ogenblik denk ik zeker geen alcohol. Nee, goed zo. Zeg Janine, dankjewel. Geniet van de ochtendshow. En vooral luister heel goed naar het verhaal van Kim. Want die hitte kan voor gekke dingen zorgen. Dankjewel. Ja, Janine. Dankjewel. En en een prettige dag. Dag. Prettige dag. Wat is er nu gisteren gebeurd bij jou? Ja, ik ben er echt nog niet goed van. Het, het, het was al heel warm, maar het werd plots heel heet. Um, er waren mensen bij ons thuis aan het werken, want wij zijn nog maar net verhuisd. We hebben een gloednieuw huis net gebouwd. Ja. En een van die uh, mensen die aan het werken was, had een sigaretje gerookt uh, voor de garage. En had het sigaretje uitgedaan en dan in de vuilbak gesmeten. Dus onze vuilbakcontainer stond tegen onze houten garage. Oh. Maar dat was eigenlijk onze papierbak. Dus dat zat vol karton en papier. En dat was beginnen smeulen. En plots, gelukkig, stonden wij met vijf, in die garage en we um, wij heel veel rook en we gingen naar buiten en de vlammen sloegen daar al uit. Nee. Dus ja, ik was zo geschrokken als een gek water gaan halen en vooral natte doeken daarover, maar mm. Arre, ik, ik ben nog nooit zo geschrokken in mijn leven. Dat was echt... Als wij niet in die garage hadden gestaan en dat niet gezien hadden... Dat, ja. Dan had heel ons huis in brand gestaan. Je ziet ook al die gevolgen wat er allemaal kan gebeuren als het fout gaat. Stel dat je daar dan tien minuten later... Ja, dat is echt niet oké. Okay. Nee. Mijn hartslag ging... Ja, ik denk 300 per Waar waren ja. jouw kinderen op dat moment? Die waren gelukkig nog op school. Ah. Uh, maar er waren ja, dus wel nog mensen binnen. Maar ja... Oh man. Ja. En, maar, ja wie? Wie? gooit een sigarettenbruik ja. in een bak vol papier. Oh. Ja, dat is echt niet oké. Okay. <laughs> echt niet oké. Okay. Ik, ik riep ook... Nee, wat doe je nu? Maar ja, daar is geen tijd ja. voor. Hè? Water, nee. water, water. En zeker als het zo droog is, ik dacht... Oh, dit... Heb je nog contact met die persoon? Uh, ja, ik heb gisteravond een berichtje gestuurd van de moment waarop ik online een brandteken aan het bestellen was. Ja, dat is een goede aankoop bij deze. Absoluut. Ja, wat. Maar lieve mensen, maar let op... echt of... nog even bekomen ja, snap ik wel. Let op, let op met de vuur op dit moment, want het is echt heel droog allemaal. En Voor sommige vrouwen en meisjes wordt het nog warmer nu. Want Maxime op Radio 2. Oh. Zou zomer ook nog altijd die zomerheid kunnen gaan winnen. Het wordt drummen daar. Heb negen levens, niks, hou me nu tegen. Tot de middag gaat er maar Oké, nog eentje om je te vergeten. Hoezo zijn mijn lippen nu rood. Doe Oh,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 Ja, meisjes, vrouwen. Er kwam een belangrijke opmerking van Charlotte van het nieuws over Maxime en zijn aantrekkingskracht. Ja, hij zei meisjes en vrouwen zullen het warm krijgen, maar jongens misschien ook toch? Hè? Ah, ja. En alles ertussenin. Inclusiviteit is belangrijk, tuurlijk ja. wel, Maxime. Goeie, hoe meer ik hem hoor, hoe beter ik hem vind. Goed. Dat is goed voor jou. Dank je wel. Kim. <laughs> belangrijk nieuws, ja. Je hoort het allemaal over uh, ongeveer drie minuten. Het gaat over Charlotte. Het gaat over jou, het gaat ook over schema die er dan om de andere week zit. Het is, uh, het is eigenlijk geen goed nieuws. Nee. Nee, het is... Uh... Hallo, ik ben Koen Krukke. Jij bent hier even te vroeg, jongen. Maar uh, ja, ik vind het geen goed nieuws. Over drie minuten alle details. We gaan het goed maken. Deze week bij de inspecteur alles over kortingen. In sommige winkels zijn er zowat elk weekend kortingsdagen aan min 20%. Zo vaak dat het bijna niet anders kan dan dat je er tijdens de week te veel betaalt. Of zie ik dat verkeerd?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 ...beweegt met je mee. Sommige verrassingen... Oh, oh lene, velen, niet ...kan je niet vermijden. Verrast worden door wegenwerken? Dat wel. Check wegenenverkeer.be voor je vertrek. Bij Luminus zijn we net als jij. Wij weten ook niet wat morgen zal brengen. Maar voor je energie kunnen we wel iets bieden dat zeker is. Vaste prijzen die niet veranderen met het nieuws van de dag. Zo kunt je onaangename verrassingen op je energiefactuur vermijden... Ontdek onze tarieven en alle info op Luminus.be. Luminus. Samen maken we het verschil. Proximus geeft je de vrijheid om alles te doen. Want 50 gig mobiele data doet beleven. Dat is elke dag op weg naar het werk van muziekstijl veranderen. En ook connecteren. Door te chatten met vrienden en familie over heel de wereld. En wat doe jij met 50 gig? Ontdek het met Mobile Maxi. Nu zes maanden aan 19,99 euro per maand. Info en voorwaarden op Proximus.be. Proximus.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 Bij Ixina engageren we ons voor een kwaliteitsvolle keuken. Met Duits vakmanschap en tien jaar garantie. Ixina, ja aan je dromen. Maar jongens, krijgen we nu iets binnen. Vicky van Glabeke uit Pittem West-Vlaanderen. Goedemorgen Vicky. Goedemorgen iedereen. Je hebt iets gehoord in het liedje van Maxime onder invloed. Vertel eens. Ja, wel, ik, dacht, ik denk eigenlijk dat ik onder invloed ben. Maar ik dacht dat niet zo. Uh, ik kan niet stoppen met roken, Kim. Ik ja. kan niet stoppen met van... roken, Kim. Uh, ja? We ja. gaan uh, even luisteren. Ik kan niet stoppen met roken. Ik ik kan niet stoppen met roken, Kim. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. komt hij nog eens, ja. Ik kan niet stoppen met roken, Kim. Goed gedaan, Vicky. Hebben ja, mijn oren hier nu onderin. Ja. Is, ja. Zeker na dat vuurverhaal van gisteren, zeg. Ja. ja, ja, ja. ja. Ja, Dankjewel, Kim. Uh, Vicky, tenminste. Oma, het is ingewikkeld allemaal. Goedemorgen, morgen. Je gaat dat liedje nooit meer gewoon kunnen uh, horen natuurlijk dan. Bon. opvallend, opvallend nieuws hoor. Het gaat over, ja lieve mensen, het gaat over uh, tja, bijvoorbeeld VRT nieuws. Het gaat over HLN, het gaat over het nieuwsblad, het gaat over het nieuws op Facebook. Want iets meer dan de helft van de Vlamingen vertrouwt het nieuws dat ze lezen of horen of krijgen... Dat is weinig, hè? Dat is meer dan de helft nog? Ja, ten opzichte van vorig jaar is dat cijfer gedaald. Dus uh, Die cijfers komen uit het Reuters, uh, Reuters Institute Digital News Report. Mm -hmm. Daar zijn uh, duizend Vlamingen ondervraagd. Uh, en ja, zo krijgen ze een beter zicht op ons nieuwsgedrag. En Zo kan je dat noemen. Hoe het consumeren... Uh, Via apps, via websites, via radiotelevisie. Uh, en in het algemeen blijven mail, veel mensen toch uh, geen nieuws consumeren. Eén op de drie Vlamingen oh. zegt niet één keer per dag nieuws te checken. Dus helemaal niet. Dat is veel. Niks. Ik vind ja. dat echt veel. Zeg, en hoe doen wij het, Charlotte? Het VRT-nieuws. Onze nieuwsdienst doet het redelijk goed. Ruim drie kwart van de lezers en kijkers en luisteraars vertrouwt het nieuws toch wel. En terecht. Ja. Dat is nog veel, ja. En vooral onze jongeren, uh, nieuws, nieuws, nieuws. Instagram-pagina, die krijgt heel veel lof. Uh, jongeren zoeken vooral positief nieuws, opbouwend nieuws, nieuws uit hun leefwereld. En mm -hmm. dat vinden ze daar, ja. ja je zoekt ja. altijd wel een beetje hoop natuurlijk. Ja, maar... voilà. en ze hebben daar meer dan 300.000 volgers, dus dat, uh, dat geeft wel iets aan, ja. Het is ook wow. veel, je weet ook niet meer wat je kan vertrouwen, maar dan... Allee, het is misschien stoef. Uh, van eigen bodem, maar dat VRT Nieuws dat is echt wel goed gemaakt. Kan jullie een voorbeeld geven wat ik altijd straf vind. Uh, ik kom af van, ja, ik heb dat gelezen en dit en dat, en dan zeggen jullie van het nieuws altijd, ja, maar wacht, we moeten dat even checken. Ja. En eerst even rondbellen, kijken of het wel klopt allemaal. Ja. Dus dingen worden echt wel geverifieerd, terwijl sommige dingen ook gewoon worden overgenomen natuurlijk. Ja, VRT-nieuws is soms later dan al de rest en dat komt effectief omdat er langer gecheckt wordt, naar meer mensen gebeld wordt. Ja, nog een hallucinant gecheckt verhaal uit de Gazette van Antwerpen. De zon waarschijnlijk. Het verhaal van André uit Turnhout. André heeft kanker en die vindt geen huisarts om zijn behandelingen op te volgen. Dat hij uh, is ja, herstelt van prostaatkanker en is nu in nabehandeling bij een specialist. Maar hij heeft dus ook een huisarts nodig om hem mee op te volgen. Uh -huh. hè? Want ja, zonder huisarts kun je niet voort. Uh -huh. En uh, zijn vaste huisarts is met pensioen. Hij uh, heeft dan naar 15 praktijken gebeld uh, in Turnhout, in andere gemeentes. Maar niemand neemt nog nieuwe mensen aan. En waarom nemen ze, nemen ze geen nieuwe patiënten aan? Ja, het is eigenlijk een, een patiëntenstop. Het komt vaker voor uh, dat ze geen nieuwe patiënten meer aannemen in praktijken. Een op de vijf zou dat zelfs al doen. Um, ja. Vorig jaar deed Volksgezondheid nog een enquête bij duizend huisartsen. En ja, dat blijkt dus echt dat het uh, ja, bijna een knelpuntberoep wordt ook. Heel moeilijk. We waren daar deze week ook over bezig. Horeca, onderwijs, huisartsen, overal zijn er tekorten. Ja. Mm -hmm. Waanzin. Ja, tandartsen ook. Hè. Als je nieuwe tandarts moet ja, gaan zoeken... de orthodontisten ook. Uh, ja. Veel oogartsen. Veel succes ermee allemaal. Bon, hoe is het bij jou? Vertrouw jij het nieuws nog of helemaal niet? En hoe zoek je dat nieuws dan? Of zing je dan gewoon van... Uh... Hij zit in mijn bloed, zit in mijn bloed. Ik kan niet stoppen met roken, Kim. Ja, ja, algeveer. Goedemorgen, het is vijf en half zeven. Dit is mijn Discibers. Peter en Kim. WRT Radio 2. Hallo, ik ben Koen Kröcke. is It's me. the distance, I'm begging for forgiveness. De Daylight van David Kushner. tweede de best verkochte song op dit moment in Vlaanderen. En kijk, het beste nieuws krijg je van Charlotte Krul. Goedemorgen. Meer en meer vragen huisdokters aan patiënten alleen nog het remgeld of wat ze uit eigen zak moeten betalen. Daardoor hoeven patiënten niet langer het volledige bedrag voor te schieten en gaan ze sneller naar de dokter. En door extreem weer zijn in Europa de voorbije 40 jaar 195.000 mensen gestorven. Dat gebeurde vooral tijdens hittegolven en overstromingen. De schade wordt geschat op 560 miljard euro. Twee over half zeven en het wordt nog beter en dichter. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit. Antwerpen met Elsbrand. In Antwerpen heeft oppositiepartij Groen scherpe kritiek op de nieuwe bouwcode waarover het stadsbestuur het eind april eens raakte. Die code bepaalt de algemene regels voor wie in Antwerpen wil bouwen of verbouwen. Maar Groen vindt dat er veel te weinig in staat over duurzaamheid. Ook moeten er te veel parkeerplaatsen worden voorzien in nieuwbouwprojecten, vindt gemeenteraadslid Ilse van Dienderen van Groen. Dat horen wij vanuit de projectontwikkelaars. Dat in nieuwe ontwikkelingen voor 100 woningen er 30 tot 50 parkeerplaatsen niet verkocht geraken. En Antwerpen wil per se nog op datzelfde elan verder gaan. Per woning zou 1,2 autoparkeerplaatsen moeten komen. En dit is totaal achterhaald. Meer en meer gezinnen hebben geen eigen wagen, niet meer. In Lier zijn drie garageboxen uitgebrand aan de Antwerpse steenweg. Het vuur ontstond in één garagebox, maar de vlammen zetten ook twee andere boxen in lichterlaaien. Er stonden geen auto's in, maar de spullen die erin werden opgeslagen gingen helemaal verloren. Omdat er oude golfplaten op het dak lagen en de kans bestond dat er asbest vrij kwam, vroegen brandweer en politie aan omwonenden om ramen en deuren een tijdje gesloten te houden. Niemand raakte gewond, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. We'll mm -hmm. In Hallaar, bij Heist op den Berg, wordt een warmtenet aangelegd, dat zo'n 75 woningen in een nieuwe residentiële wijk zal verwarmen met warmte van diep onder de grond. De warmte zal dan via waterleidingen naar de huizen worden gebracht. Een warmtepomp zorgt voor de juiste watertemperatuur. Karsten Voekens van projectontwikkelaar Daniels. Normaal verwarmen je je woning met gas. Uh, hier dus niet. Hier halen wij de warmte uit de grond. Wij gaan 145 meter diep boren en daar daar zit aardewarmte en die halen wij omhoog. En daarmee verwarmen wij hier de appartementen en de woningen. Het grootste voordeel is, je bent onafhankelijk van gasprijsschommelingen. Maar daarnaast is het een stuk goedkoper. Omdat je je eigen warmte creëert van de grond die onder je woning ligt. En Antwerpen en KV Mechelen spelen op 23 juli de Belgische Supercup. Dat maakte de Pro League bekend. Antwerpen werd dit seizoen landskampioen en bekerwinnaar. Daarom speelt KV Mechelen, de verliezende finalist in de beker, de strijd om de Supercup. De wedstrijd wordt gespeeld op 23 juli om 6 uur s avonds in het Bosuilstadion in Deurne. De volledige kalender van het nieuwe seizoen wordt volgende week donderdag bekendgemaakt. Opnieuw zonnig vandaag, met in de namiddag soms enkele stapelwolkjes en maxima tot 29 graden. Morgen begint zonnig, in de namiddag stapelwolken, maar het blijft wel droog. De maxima liggen dan tussen zon 26 en 28 graden. Ook vrijdag stapelwolken, maar over het algemeen veel zon. Meer nieuws uit Antwerpen lees je in de app van VRT Nieuws. Problemen op deze woensdagochtend, Monen van het verkeer. Goedemorgen. Even kijken, is er altijd niks? Ja, toch wel. 10 minuten op de Antwerpse Ring naar Gent, tussen Bergen en de Kennedy-tunnel. Viel op de binnenring rond Brussel, tussen Groot-Bijgaarden en Jetten. En naar Brussel op de E429 in Halle.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 Times. Dat is de zomer, hè. Dat is de zomer. Mag je al spreken van de zomer? Maar bijna, over een dag of zes. Wanneer is het zover, hè? Het voelt al zomer. Ja, want de clip, wat is dat? De meteorologische zomer, die begint dan op ja, 19 is... juni dan. Of wat is dat Dat is allemaal bullshit, hè. In ons hart is het al maandenzomer. <laughs> dat is waar, dankjewel. Het is heerlijk weer. En als je al naar boven durft te kijken, dan zie je iets heel bijzonders, lieve mensen. Want de vogels, de vogels zijn anders. <sweak> Ja. ja, maar anders Ze hebben meer kleur en ze zien er ook anders uit Er zijn ook andere roofvogels en andere zangvogels Raar, maar sava, Want in West-Vlaanderen bijvoorbeeld Hebben ze een groep van 24 vale gieren gezien En dat is nieuw Dus luister en kijk nu even mee in de app van Radio 2 of VRT1 Want daar zit een professionele vogelaar Een vriend van de show, Niels Luiten van Vogelbescherming Vlaanderen Niels, goeiemorgen Goedemorgen Peter en Kim. Goedemorgen. Heb je al bijzondere vogels gezien vanmorgen, Niels? Ja, ik sta hier in de tuin en uh, ik hoor hier vink, ik hoor hier houtduif, hier komen nog een paar kauwen over. Maar zo'n groep van heb ik helaas nog niet gezien. Jammer eigenlijk, want dat is echt wel zo, ja, een spectaculair beeld hier in ons Vlaanderenland. Ja. En welke bijzondere roofvogel heb je dan al gezien tijdens het wandelen? Ah, tijdens het wandelen, uh, dit weekend bijvoorbeeld, was ik op telweekend in uh, Haspengouw voor Grauwe gos, Ook een heel mooi, zeldzaam akkervogeltje. Okay. En uh, de groep die naar een ander telpunt ging, ten westen van Tienen, die heeft wel een vale gier gezien. Dus uh, oh. dit is echt wel de periode van dit jaar om, om te spotten in Vlaanderen. Zeg maar, die, en die vale gier, waar komt die precies vandaan? Ja, dat is echt zo'n fenomeen van de zomer. Dus wat gebeurt er? Een valig hier, dat is echt zo'n gigantisch groot zweefvliegtuig. spanwijdte kan makkelijk over de 2,5 meter komen. En waar maken die gebruik van? Die maken gebruik van de warmtebellen, dus de thermiek. Als eh, in de zomer hè, de grond opwarmt, die warme lucht die stijgt... En zo valig hier, omdat die zo'n grote vleugels hebben, die, die vliegen niet graag. Dus die maken gebruik van die stijgende warme lucht om in cirkels naar boven te draaien. Oh. En dan laten die zich honderden kilometers gewoon wegdrijven. En af en toe komen die dan naar het nodige gedreven, zoals die, die groep daar in West-Vlaanderen. Ja, want ik vraag me dat inderdaad ook af. Van, normaal gezien komen die niet in West-Vlaanderen voor. Waar komen die oorspronkelijk vandaan? Hè? Welke wind heeft die meegestuurd? Ah, wel, dat is ook nog een, een zuiderse wind. Hè. Dus eigenlijk die warme lucht die we nu allemaal ervaren in deze hittegolf hier nu, mm -hmm. eh, die, die stuurt die vogels vanuit het zuiden, vanuit het eh, Mediterraanse gebied, vanuit het Middellandse zeegebied, Spanje, Zuid-Frankrijk, allemaal die hoge hooggebergtes dus waar valig hier graag broedt, dus die kale rotsen. Mm -hmm. eh, en die stuurt die dan af en toe eens pakketjes ja, eh, via een, een warmte-luchtsnelweg naar ons toe. Ja, nou, we zitten ondertussen hier ook met de Aziatische hornaar. Niet altijd zo leuk en is ook niet van hier. Dat is toch niet een heel goede zaak, of wel? Ja, ja voor een vogelaar, voor zijn jaarlijst of voor zijn levenslijst is zo'n valig hier afvinken ja. of andere vogelvogels. Ja. Afvinken, af. ja. Een andere zangvogel, is dat, is dat enorm spannend. Hè. Ja. Maar eigenlijk, laat dat eigenlijk zien dat we toch wel nu in een vroegere hittegolf zitten. Ja. Ja, en dat is eigenlijk onrechtstreeks het gevolg en rechtstreeks het gevolg ja, van, van de klimaatopwarming en de verandering. Dat betekent en ook... hoe jullie reageren daarop? Ja, dat betekent ook, Niels sluiten van de Vogelbescherming Vlaanderen, dat er ook vogels verdwijnen hier bij ons omdat het warmer wordt. Geef eens een voorbeeld. Ja. We gaan dus maken dat we een shift hebben in onze vogels. Hè. Een, een bekende slachtoffer daarvan zijn Matkop. Dat is een kleine meesensoort die zich ja, ophoudt in, in een vochtige dennenbossen. Ja, en die zit hier in Vlaanderen eigenlijk op zijn zuiderste grens. Ja. Dus die gaat ervaren doorheen de jaren dat het hier te warm en te droog wordt. Dus die schuift op naar het noorden. Ja. En van die speciale wintergasten, zoals pestvogel, echt een, een supermooie vogel, als jullie dat nog nooit hebben gezien, dat is bijna een levensschilderij, zo mooi... Wat, hoe heet die? De, is die, de pestvogel. De pestvogel. Uh, heel Vlaanderen pestvogel. gaat die nu even googlen. Het klinkt niet veelbelovend, maar we pestvogel. gaan jou... Uh... Ja. Zeg, wat ik afvraag, want jij bent natuurlijk ook heel goed in, in vogelimitaties. Kun je oh, de valen hier al intussen? <laughs> De valen hier heb ik, heb ik geoefend uh, gisteren uh, bij, het, uh, bij, bij het avondmaal, ja. want je hoort valen hier vooral als ze aan het eten zijn in een groep, en, ja. dan, en dan zijn er echte, echte aaseters en dan, en dan <laughs> horen ze... <hulluugui> Dus zo zat jij aan het avondmaal met... Ja, voilà. Ah, gezellig. het grote spijt van iedereen rond mij. Ja. Maar ik ja. heb gezegd, kijk, ik, ik, ik, ik oefen dat hier voor Peter en Kim. Dus bij deze is het ja, ook een keer ja, ja. waarschijnlijk. klinkt als een gremlin, maar dat is ook mooi. Ben inderdaad die pestvogel ja. intussen gevonden. Ja, mooi. Een prachtige vogel, zeg. De pestvogel. Hij heeft een prachtige kuif. Ja, die zegt, echt ja, dat dat soort... Dat dat... Ongelooflijk, soort... ja. New en die, die mooie world. accenten, dat, dat, dat geel en dat, en dat mooie mascara lijntje overal en, en, en dan dat rode accentje. Ja, en dat is echt zo'n pestvogel. Die kom je in Vlaanderen tegen als het in het noorden van Europa heel strenge winters zijn. Okay. En met die klimaatverandering gaan we dat minder en minder meemaken. Dus de kans dat we die in Vlaanderen in de winter zien, is kleiner en kleiner en kleiner. Dus wij gaan naar een ja, naar een andere soorten set. Uh, goed voor sommige vogels, slecht voor andere vogels. Je bent van echte vogelaars aan het maken. Niels Sluiter van Vogelbescherming Vlaanderen. Dank wel voor de uitleg. Een heel fijne ochtend. Goedemorgen. Heel <laughs>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 We don't know That the mountain feels so steep And they say that I'm here Van Het is nieuw. Het is 10 voor 7 vooral. Margot van de Regio. De pestvogel, jongens, dat zouden we nooit zeggen tegen Margot van de Regio. Want ze is zelf een soort prachtig kunstwerk van de radio. Vandaag gaat ze naar een kunstwerk in de Molenstraat. Margot heeft er een punt van gemaakt. Ze wil alle molenstraten van Vlaanderen bezoeken. Dus heb je zelf een goed verhaal in de molenstraat, deel het in de app van Radio 2. En luister en kijk nu even mee in die app, want Margot van de regio, die staat... Of die is toch alleszins... Ah nee, die staat gewoon in de zon. Kan ook gebeuren nee. natuurlijk. Ja, Je bent onderweg. Naar welke molenstraat ga je, Margot? Naar die van Bredene. Naar het steetje. Daar is het wel het weer voor. Um, jaren geleden hebben ze de inwoners van Bredene gevraagd wiens schevel mogen wij een heel, heel tof idee vind ik, want het leven is soms al grijs genoeg. En uh, Ludwig en Annie, dat zijn twee mensen die dachten, wij gaan daaraan meedoen. En die laten om de zoveel tijd hun gevel opnieuw vers, uh, overschilderen door een kunstenaar. En hun laatste kunstwerk is echt de moeite blijkbaar, want ze hebben mij gevraagd om er eens naar te komen kijken. Uh, het heeft alles te maken met de liefde. Dat is wat ik er voorlopig, eh, voorlopig ga over zeggen. De rest dat moet je natuurlijk kijken en horen rond 20 voor 9. De liefde is altijd goed. Zeg, goed. Margot. Peter. <laughs> jij hebt het je gekeken? Ja. ja ik kan gewoon zeggen van, uh, wauw, prachtige zonsopgang. <lacht> ja. Goed, Margot, over twee uur dan zien we jou terug in de molenstraat. Komt helemaal goed. Ja, goedemorgen. Ook heel goed bezoek vanmorgen. Want wie komt er, Kim? Raji meneer jongen! En Maxine, de en zangeres. Maxine. Wordt helemaal goed. Nou, nou okay. dat is dan Maxine. Ja. Maxine. Zij is op dit moment al uh, aan het oefenen. Dat kun je allemaal meemaken in de app van Radio 2. Kijk en luister even mee. In de het, het licht weer verrast, buiten, want de Wauw, die kan. Uh, hallo, die kan hoog zeg. Trouwens, ook hij gaat trouwen. Ja. Ook daar willen we wel eens over weten. Over een Alles. uurtje gebeurt hier allemaal bij Radio 2. En dan nu, de leukste boy George van de wereld. Hij is jarig vandaag. Denk eens na, hoe jong of hoe oud wordt boy George? Jij weet het? Oeh, nee, ik weet het niet. Dus gokje? Uh, 70. Nee. Charlotte, 60? 63? Hm. 62. Ja, dat is Met ja, wel mondharmonica. Wel leken, bij dat zie je niet. Church of the Poison Mind. wel. samen een heerlijke zomerdag en koop je tickets op Efteling.com. Zeg jij uh, liefje, pakte jij een keer het kwitloof? Uh, kwitloof? <laughs> ah maar ja, kwit. Van kappen met wegwerp is top. is oh. Toch kwitloof zonder verpakking? Ja, ja. Ik zal dan ook ineens een kwitte kool pakken. <laughs> kwitte kool, dat snap ik niet. Hallo? Nee. Kappen met wegwerp is top. Quit mee op kwitte.be, een initiatief van de Vlaamse overheid.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 bij Koolruit merkenfestival. Met 25% korting vanaf twee producten van Finish en nog veel meer kortingen op andere grote merken. Geldig tot en met dinsdag 27 juni in onze winkels en in onze webshop via Collect Go. Voorwaarden op Colruid.be. Koolruit laagste prijzen. Die.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 En hoe zit dat nu met die trouw van Reggie uit Heus de Zolder? En waarom zegt hij nooit: Goeiedag tegen zijn buren? Ah, nog God. voor acht uur. Elke dag, voor twee, VNT Radio 2. Betrouwbaar en stipt, want het is zeven uur veertien is met Charlotte Kroon. Goedemorgen. Meer en meer vragen huisdokters aan patiënten alleen nog het remgeld of wat ze uit eigen zak moeten betalen. En ex-president Trump is opnieuw voor de rechter moeten komen, maar ontkent alle beschuldigingen. Patiënten moeten bij de huisarts meestal alleen nog het remgeld betalen. Dat is een deel van een doktersconsultatie dat je zelf moet betalen. Voor de coronacrisis deden de huisartsen dat in amper de helft van de raadplegingen. En die derde betalersregeling heeft een positief effect, ook bij eigen leden van solidariteit. Solidaris, zegt Paul Kallewaert. Het is zo dat de derde betalingsregeling inderdaad drempelverlagend werkt voor bezoeken of raadplegingen bij de huisarts. Dat is duidelijk. En wij zien dat ook in onze cijfers. Die cijfers tonen aan dat mensen die vroeger niet naar de huisarts gingen, dat die nu wel naar de huisarts gaan. En we stellen ook vast dat patiënten die slechts één keer naar de huisarts gingen, dat die nu ook meerdere keren de huisarts bezoeken. Uit voorlopige cijfers van het ziekenfonds blijkt dat ook specialisten en tandartsen meer en meer alleen nog dat remgeld vragen. In Geraardsbergen in Oost-Vlaanderen moesten zes leerlingen van het sint Catharina college gisteren naar het ziekenhuis met intoxicatieverschijnselen. De zes, allemaal rond de veertien jaar, werden onwel tijdens het vijfde lesuur. Volgens de directeur van de school hadden ze een vape gebruikt. Twee leerlingen waren er erg aan toe, maar niemand was in levensgevaar. Eén van hen mocht gisteravond al naar huis. In Herzele zijn de directeurs van de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek en het sociaal verhuurkantoor Zuidoost-Vlaanderen ontslagen. Dat gebeurde na een doorlichting en het gaat om een vader en zoon. Er zou fraude met overheidsmiddelen gebeurd zijn. De Vlaamse overheid zal zich burgerlijke partij stellen in een eventuele rechtszaak zegt Vlaams minister van Wonen Diependalen. Er is daar vastgesteld dat er inderdaad misbruik zou zijn van uh, publieke middelen die eigenlijk bedoeld zijn voor het ondersteunen van de zwaksten in onze samenleving om een sociale woning te voorzien. Maar daar uh, is misbruik van gemaakt volgens het toezicht. Het zal ook doorgegeven worden aan het parket. En dan zal er ook een burgerlijke partijstelling van de Vlaamse overheid volgen. Dat we dit natuurlijk niet kunnen aanvaarden met publieke middelen. In de provincie Vlaams-Brabant mogen landbouwers vanaf vandaag geen water meer oppompen in de meeste onbevaarbare rivieren. Dat komt door de droogte en ook door de lage waterstanden. Eerder was, ook al beslist in de, was dat ook al beslist in Limburg, West-Vlaanderen en Antwerpen. Voormalig Amerikaans president Donald Trump zegt dat hij het slachtoffer is van afschuwelijk machtsmisbruik. Hij zei dat tijdens een campagnemeeting, een paar uur nadat hij voor een rechter verschenen was in Miami. Hij moest zich verdedigen tegen 37 klachten, onder meer omdat hij geheime documenten had meegenomen uit het Witte Huis na zijn presidentschap. Trump pleit onschuldig en schreeuwde ook achteraf zijn onschuld uit, zegt Björn Soenens vanuit Miami. Ik heb hem bezig gehoord vanuit Bedminster, New Jersey, waar hij naartoe is gevlogen, zijn golfresort in de staat New Jersey, was hij strijdbaarder dan ooit. Hij draaide de zaak, hij zei dat, Joe Biden, dat hij Joe Biden gaat vervolgen als hij opnieuw president is, dat hij de meest corrupte president ooit is, dat hij uh, meer geld van Oekraïne en van China heeft gekregen, dat hij achter de tralies zou moeten, dat hij uh, achtervolgd wordt, dat, dat hij niks fout heeft gedaan, dat, dat het allemaal loze beschuldigingen zijn zijn. Dus uh, hij was klaar om de politieke strijd aan te gaan. Actrice Amber Heard heeft haar ex Johnny Depp 1 miljoen dollar betaald. De twee filmsterren vochten vorig jaar een moeilijke rechtszaak uit, omdat Heard Depp beschuldigde van huiselijk geweld. De rechter besliste dat zij 15 miljoen moest betalen aan Depp. Hij moest haar 2 miljoen. Maar door 1 miljoen te betalen is de zaak voor beide partijen nu afgehandeld. Depp geeft het geld aan vijf goede doelen. En in het basketbal is Leiden de grote winnaar van de B Next League. Dat is de basketbalcompetitie tussen Belgische en Nederlandse ploegen. Oostende verloor gisteravond de derde en beslissende finale wedstrijd met 80-91 van Leiden. Simon Buisse van Oostende is teleurgesteld. We hebben niet ons ware gelaat getoond, jammer genoeg. Allee, toch maar zeven minuten misschien. En dan komen we direct van achterstand van een paar punten, komen we direct zes punten voor. Maar we kunnen dat niet aanhouden vandaag. En uh, daarom hebben we het eigenlijk uh, uit onze handen laten glippen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Door de hete golf van de afgelopen dagen zetten de dienstencentra en woonzorgcentra in Turnhout hun deuren open voor alle senioren. En in Antwerpen heeft de oppositiepartij Groen scherpe kritiek op de nieuwe bouwcode, waarin algemene regels staan voor wie in de stad wil bouwen of verbouwen. Opnieuw zonnig vandaag met in de namiddag soms enkele stapelwolkjes en maximaal tot 29 graden. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uur of in de app van VRT Nieuws. 5 over 7, woensdagochtend, de problemen op dit moment. Mona van het verkeer, Goedemorgen. Goedemorgen. Naar Antwerpen schuif je een kwartier aan vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring naar Gent ook een kwartier bij tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Wie naar Brussel wil, die houdt best rekening met een kwartier file vanaf Aflichem. Ook tussen Tieltwingen en Rotselaar en op de E429 in Halle. Een kwartier file rijden op de binnenring rond Brussel. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarden en Jetten. En er rijden geen treinen tussen Mechelen en Londerzeel en tussen Mechelen en Willebroek. Ja,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 Ja, firework van Katy Perry. Nee, Niet doen. Genoeg Niet doen. Het fire. Nee, geen fire meer voor mij. Dit weekend, maar zonder zever, dit weekend hoorden wij in onze tuin ergens in de buurt vuurwerk. Vier, vijf pijlen die afgingen. Met dit weer. Met dit weer. Niet doen jongens ja. toch. Beetje speciaal. Er zei dat iemand een soort geluidseffect aan het doen was. Bij mijn ouders, bij de buren, hadden ze vuurwerk afgestoken met nieuwjaar. En dat was in de tuin van de andere buren terechtgekomen. En heel die hun tuin, hun haag, hun voortuin. Poep! Oh, weg. jongens, niet doen allemaal. 30 graden gaan we waarschijnlijk weer naartoe, zelfs aan de zee rond de 25. Kim die gaat nog een keer op zijn slaap, dan vertrekt ze naar het huwelijk van Doelman Thibaut Courtois. Ja ja, dan ben ik weg. Ja, ergens in een prachtig buitenland. Gelukkig gaan we een beetje kunnen meegenieten. Uh, elke dag ga je ons vertellen wat er gebeurd is de dag ervoor. Ja, ga je me bellen dan? Ja ja. Maar niet te lang en te veel, want ik heb het daar natuurlijk super superdruk. Oh hè? Als ik tijd heb tussen de ja, cocktails, oesters, wat gaat dat allemaal zijn, hè? kunnen we snel even bellen. Ja. Dinsdag dan vertrek je en op woensdag, ja, dat hoor je dan die woensdag, we hebben goed nieuws voor jou daarover. Uh, maar we hebben een vraag binnengekregen van Andy Moens uit de RETI. Ja? Gaat Kim een jurk huren van een bekende designer? Want ik kan me voorstellen dat ja, die voetballersvrouwen, die pronken dan met hun rijkdom. ja. Ja, ah, wel. Uh, dus ik heb beslist om uh, voor eenvoud te gaan, omdat ik denk dat dat gaat opvallen. En ik heb zo mijn schoon-schoonzus, dus de zus van mijn schoonzus. Ja, ja. Die heeft een heel mooie winkel in Morsel met allemaal Belgische merken. Dus ah, ja. ik heb een heel simpele jurk van Live the Label, een Belgisch merk. <lacht> uh, heb ik daar gekocht. Ja. Ja. En, en, uh, maar ik ga voor de schoenen en de handpas. Als dat goed zit, dan. dan dan is alles goed. Ziezo. En een beetje slapen, niet om half hierop opstaan Geen Chanel-bags onder mijn ogen. Ja. En dan komt het helemaal goed. Maar ik wil niet zo glitter en glamour en overdreven. Dat is niet aan mij besteed. Het voelt als een opdracht, zeg. Maar goed, volgende week horen we er alles over. We zitten in de eerste hittehold van het jaar, dat heb je gemerkt. En in veel provincies is er al een captatieverbod. dan is er al ja, veel water gevallen. Ja, we zit er met dat water? Hebben we hebben dat plots allemaal kwijt, Charlotte. Ja, dat captatieverbod wil zeggen dat we dus geen water meer mogen oppompen. Boeren willen dat bijvoorbeeld doen. Hè. Die halen dat dan uit water lopen waar het niet op gevaar wordt. En dan gaan die dat op hun land uh, uitsproeien. Maar dat mag dus in heel veel provincies uh, niet meer. We hadden een nat voorjaar, we hadden daardoor veel reserve. Het grondwaterpeil stond heel hoog. We hadden daar al heel veel nieuwsberichten over gebracht ook. Ja. Maar het is een lange periode droog en warm, dus er komt geen water meer bij. Door de hitte verdampt er ook veel dus problemen op dit moment. Echt niet gezeverd. Nee. Ja, we hebben het moeilijk, maar in Yper is het nog erg, daar vallen gewoon takken van de bomen. En dat komt onder meer, dat gebeurt in Leopold 3 in Ieper onder meer. En dat komt eigenlijk omdat de bomen minder vocht opnemen in dit warme weer. Ze kunnen uh -huh. water uit de grond trekken, omdat er minder water in zit. De takken worden daardoor brozer en breekbaarder. En als die dan beginnen te vallen, ja, dan kan het gevaarlijk zijn. Dus daar in Ieper uh, hebben ze de Leopold 3 tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Die stoten dan takken ja, die stoten gewoon bladeren en takken af. Nu, in Oost-Vlaanderen hebben ze maatregelen voor de bomen. Dat is helemaal crazy. Met waterzakken hebben ze in uh, uh, ja het probleem eigenlijk wat opgelost. Ze hangen die aan de bomen, rond de bomen. Uh, zakken die ze helemaal vullen met water. Daar zitten heel kleine gaatjes in... En daardoor wordt het water traag afgegeven aan de boom en gaat het zo in de grond en in de wortels. Moet je ja, zoeken hoe dat eruit ziet. Ja, want dat ziet ik googlen. Ja. Zo. Ik vind dat fenomenaal. Wel goed, goed dat er bij ons ja. zo niks afvalt van de hitte. hè? Om mijn arm, om mijn vinger. <laughs> Zou inderdaad mooi zijn. Ja? Maar bevreemdend wel, bevreemdend. Wel. Moet je met je voetjes in het water gaan Je bent <laughs> weer mee. when the world me And it's all because of you. Because of you. Remember when they told us you're not good enough. And then you came into my life. And you changed my try to break us well look at us now you told me that Said and done They'll never kill this fire. You're Hij is een beetje, een beetje aan het zakken in de Radio 2 Top 30, ja, ja. staat op 4. Maar hé, hey, lekker bezig nog altijd, toch? Dus die zomerhit en maakt koestal. zeker een vast kans. Mikasa goedemorgen lieve mensen. Morgen ook een enorm goede zanger bij ons in de show. We hebben Helmoet Lotti, want Lotti Goes Metal staat op het graspop Metal Meeting in Dessel in de Kempen. Wat een baas toch zeggen. Nee, hij is ook een beetje de bos. Ja, <lacht> bosje. De bos uh, van België. <lacht> zometeen spelen we punto punto. Nu merk ik dat vooral mannen durven mee te doen met punto punto, maar vrouwen het pakweg Limburg veel minder. Dus dames. Grijp je kans, laat je niet kennen, deel punto, punto in de app en speel straks misschien al mee. Voor de ook. Het is niet zo heel moeilijk, over twee minuten gebeurt het. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Riebe van Gucht en zijn vrienden. Zaterdag zijn de weekwatchers er uiteraard weer. dan zijn Kleinmans en Van Geel, mijn weekwatchers. En dat gebeurt allemaal live vanuit Kunstuur in Mechelen. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit het Kunstuurcafé in Mechelen. Met een bezoek aan de tentoonstelling. Zaterdag om 8 uur op Radio 2. Wordt ook eens wakker met...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 Ja, jij bent volle bak aan het solliciteren, Cindy. Wat zoek je? Uh, horeca, productie, als ik met mijn handen kan bezig zijn. Maar kijk, er, er zijn veel jobs en niet ingevuld en jij bent heel gemotiveerd. Misschien kunnen wij jou helpen. Ah, heel graag, maar uw winkel is iets te ver... Ja. Het ja. is ook Om een plan, natuurlijk. Ja, ja. Temse Kapelle is een beetje te ver. Maar anders zou je zeker welkom zijn. Kijk, bij deze. Ja, zeker. zeker. Als ze het gehoord hebben... Ik denk dat Peter nog een poetsvrouw nodig heeft. Ja, ah, helaas. Ook die plaats is alweer ingenomen. Sorry. Nee, het is echt waar. Oh, we hebben een zeer goede poetsvrouw, Cindy. Ja, maar... als, ze, als ze ooit komt te gaan, dan bellen we jou. Oké, heel fijn. Ik hoop van niet, hè, want het is een superlieve vrouw die we hebben. Maar vooral, we gaan spelen, hè Cindy. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel jou vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve ook. Snel spelen en passen als je het niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen met de J. Welke J klinkt als een vreugdekreet, maar is een populair gele saus in de frituur? Eh... Um. Welke K is de benaming voor een mens die een mens opeet? Een kardibaal. Welke L zong What's the Pressure op het Eurovisie Songfestival voor ons land? Oh, pap. Welke M is een tijdelijk goed betaalde job waarbij je een deel bent van de regering? Mag je nog antwoorden? Uh, ja, mijn hoofd. <laughs> Eigenlijk wel, ja. Dat rekenen we goed. Ah, de JE klonk als een vreugdekreet, maar is een populair gele saus in het frituur. Is de Joppie. Joppie, joppie ja! ja. Oh, de kannibaal, wist hij dan wel? Mensen die mensen op eet. En Laura lekker. Tesoro, die zong What's the Pressure? Ah, ja. Die zei ja. vrijdag, ja, luister vrijdag in de show, komt ze langs. En dan de M, de tijdelijk goed betaalde job waarbij je een deel bent van de regering, was een minister. Punto, punto. Het is de warmte, het is sowieso de warmte. Maar kijk, ik wens je heel veel succes met de zoektochten naar uh, het werk en een heel fijne ochtend ook bij ons, Cindy. Punto, punto. Ja, goed. Goed. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Als je dan toch energie moet krijgen vandaag, dan toch van Journey and Don't Stop Believing. Willems. Kies Willems. Leef slim. Een hete golfje? Ja, een hete golfje. Uh, Jacquette, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Uh, hoe is het met die ja. hete golf? Het is van dat, hè. Ja, we zijn nog altijd bezig. En, uh, ik kan ja, een week ver kijken en uh, de komende week gaan we er nog altijd middenin zitten. Want de temperaturen gaan de komende week nog altijd niet onder die 25 graden zakken. Hmm. Vandaag bijvoorbeeld al uh, 27 graden in het centrum van het land. Misschien lokaal zelfs 28. Uh, nog altijd zonnig en droog ook. Uh, aan de kust 24 graden vandaag. Tegen de middag is er daar wel een, een frisse zeebries die opsteekt. En dan morgen, ja, meer van hetzelfde. Hè. Dan is het uh, 26 of 27 graden. Wel wat meer bewolking dan, uh, maar dus nog altijd wel heel warm. Oh man, zeg maar, um, de zomer... Neemt, want er is zo'n ding, hein, meteorologisch... Wanneer begint die dan precies, Jacot? De meteorologische zomer die is al bezig sinds 1 juni. Oh, en dan de, uh, de astronomische zomer, die begint op uh, 21 juni, als ik me niet vergis, dit jaar. Dat is elk jaar een beetje anders. Hè? Ja, dat is afhankelijk van hoe, uh, uh, ja, hoe de baan rond de zon precies uh, zit. Maar als ik me niet vergis, is het 21 juni. Dit en dan jaar. beginnen de dagen ook weer te korten, klopt dat? Uh, ja, klopt. Dus de langste dag die is dan 21 juni. En de uh -huh. kortste nacht is dan 21 op 22 juni. Zo zit het ja. Tijzo. We zijn weer helemaal mee. Dus volgende week dan begint die zomer. Amai. Wordt het nog warmer misschien? Dankjewel, Jacot. Heel fijne ochtend daar. Alsjeblieft. Hoe zit ja. dat nu met dat huwelijk van Reggie? Dat kunnen we straks dus even vragen. Hij komt zijn nieuwe zomerhit voorstellen met Maxine, Hollandse zangres. Rond 20 voor 8 hier gezellig. Als je zelf nog vragen hebt voor Reggie, deel zeker in de app van Radio 2. En dan kunnen we eindelijk ook eens vragen waarom die zo onbeleefd is tegen zijn buren. Ja, het is niet meer te doen. Dat is niet oké, hè? Dat niet. Voel je dat? Dat is de zomerzie. Mas, mas, mas. Ralf Sanchez. Gewoon een dollantie. cuerpo mami es pura als er nu iemand zit te meekijken heeft in de app van Radio 2 of op VRT1 hoe jij aan het meeschudden was met de mas, mas, mas. Ja, doe nog eens. Ja, het is toch zo'n Spaanse hè? song. Allee, Charlotte, doe even mee. Ja, Dan moet je toch met alles beginnen schudden. Shake what wow. gave you want, een heb je. Oké, dan kunnen we het... Uh, Ik ja. kan dat ook, hoor. Doe eens. Ja, ja het uh... Ik weet het niet goed. Ja, het beweegt al. Ik weet het niet goed, ja. zeg maar Vooral uh, de geloofwaardigheid van het nieuws. Daar moeten we het even over hebben. Je bent ineens een beetje van slag, ja, ja, ik ben een beetje van slag, nee, jongens. Wat was dat allemaal? Hè? Het is uh, zometeen tijd voor nieuws uit jouw buurt. Het is half acht. Channet. Goedemorgen. Meer en meer vragen huisdokters aan patiënten alleen nog het remgeld of wat ze uit eigen zak moeten betalen. Daardoor hoeven patiënten niet langer het volledige bedrag voor te schieten en gaan ze sneller naar de dokter als dat nodig is. En één op de vier Vlaamse jongeren tussen 18 en 25 zegt geen interesse meer te hebben om nieuws te volgen. Maar ook bij andere leeftijden is die interesse Interesse in nieuws op één jaar tijd met 10% gezakt. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Els Brands. Er zijn grote treinproblemen tussen Mechelen en sint Klaas... en tussen Mechelen en Dendermonden. Iets voor zes uur raakte de bovenleiding in Hombeek beschadigd en kunnen treinen het spoor niet meer gebruiken. De NMBS legt wel vervangbussen in. Die kan je nemen in Willebroek en in Londerzeel. Hoe lang de hinder nog zal duren, is niet duidelijk.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 amen en deuren een tijdje gesloten te houden. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En door de hittegolf van de afgelopen dagen zetten de dienstencentra en woonzorgcentra in Turnhout hun deuren open voor alle senioren. Veel oudere mensen hebben geen airco thuis en dat kan met die extreme temperaturen gevaarlijk zijn, zegt zorgschepen Luk op de Beek. In het woonzorgcentrum hier hebben wij een, een gekoeld gebouw, niet met airco, maar een gekoeld gebouw waar het eigenlijk een constante temperatuur van 2, 23 graden is, wat toch een flink stuk koeler aanvoelt. En voor sommige mensen is dat echt wel belangrijk dat zij kunnen koelen, want als je in een woning zit waar het continu warm is, ook de nachten warm zijn, dat is een bepaalde leeftijd niet meer zo gezond. Je moet toch een moment hebben dat je kunt koelen. Ook de, de woonzorgcentra zelf nemen maatregelen voor hun bewoners. De activiteiten worden aangepast en de bewoners krijgen extra water of watermeloen. Opnieuw zonnig vandaag met in de namiddag soms enkele stapelwolkjes en maxima tot 29 graden. Morgen eerst veel zon, later wolken, maar het blijft wel droog. De maxima liggen dan tussen 26 en 28 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app of op de website van VRT Nieuws. 4 over half Mona van het verkeer. Vertel eens hoe druk is het is intussen. Um, het valt toch een stuk beter mee dan gisteren. De files beginnen een klein beetje aan te dikken. Dus richting Antwerpen een kwartier bij. Vanaf Haasdonk, vanaf Brecht en vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent ook een kwartier extra. Tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel tot 20 minuten aanschuiven. Vanaf Erpenmeren al, vanaf Peuty, Tussen Tiltwingen en Wilselen. Vanaf Overijssen en op de E429 in Halle. En dan een kwartier filerijen op de binnenring rond Brussel. Tussen Grootbijgaarden en Jetten en er rijden nog geen treinen tussen Mechelen en Londenseil en tussen Mechelen en Willebroek. Dat is niet plezant, zeker als je dan uh, even nog je examen moet gaan maken. Zeg, wat een gedoe allemaal. Heel veel goede moed, hoor. Zeg zometeen een van de leukste, leukste drumbeginnetjes van een song ooit. Ik ga het zeggen van, goed gedaan, Bos. Bestaan nu je Dovikeuken en krijg gratis plaatsing, gratis vaatwas en een gratis inductiekookplaat. Wij maken uw keuken in België.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 Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. morgen. Jouw goedemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Hij heeft werken, gehad Bruce Springsteen en de E-Street e Band Born to Run. Goedemorgen, morgen. Ja, zondag, dan staat hij op TV Classic. Het is 20 voor 8. Ja, Gooi even de app van Radio 2 open en kijk en luister mee op VRT1. Ja, Kim, gisteren is bekend geraakt dat hij naar de trouw gaat van onze nationale doelman. Ja, ja dat is de eerste trouw boek, waar je naartoe waar. moet. Klopt. Ah, ja, dus, meerdere. Dat is de je, eerste uitnodiging die ik ontvangen heb. Weet je al waar? Ik weet waar. Ja. Ongeveer, want ja, zo. Waar het echt specifiek is, ja. um, dat krijg ik pas de dag of twee dagen daarvoor te horen. Ah, ja. Om alles nog een beetje geheim te houden. Het is in een buitenland. Dat, het is in een buitenland. Uh... Ja, ja, ja, ja. Nu hebben we overal gelezen, jij ja, ook, lieve luisteraar, dat de dansschot uit heusden de Zolder <lacht> Reggie ook gaat trouwen. Hij weet wel al met wie, maar nog niet waar. Dat zijn <lacht> dingen waar we even moeten over spreken. <lacht> Sorry. Ja. Hé, uh, hey, is er een Reggie? Goedemorgen. goeiemorgen. Hoe gaat het Hij uh, Gaat goed? Uh, gaat goed? Ik, moet, ik was om 3:30 uur wakker, want mijn poep had het koud. <lacht> Ja, nee. heb je ik, ik hier van als je in je zwembad blijft ja. ja Nee, ik had de airco te koud gezet. En dan, en dan ja, had ik een koud. Ja, waarom zeg ik niet? En de rest voilà. was niet koud? Nee, nee de, de houding van mij was zo net onder de straal. van... Dus ik ben wakker geworden van te koude poep op. Al, alweer een goede showbiz-primeur, Ja, ik weet last van koude billen um, Je hebt je nieuwe zomerhit meegebracht: uh, Horen, Zien en Zwijgen. In de vorm van een Nederlandse zangeres, Maxine. Goedemorgen, Maxine. Goedemorgen. Ja, leuk. Ha, Wat leuk dat je erbij bent. Ja, heel leuk dat ik erbij mag zijn. Zeg, hoe is het om met Reggie te werken? Heel leuk. Ja. <laughs> dat zeg ik Ruf niet, niet omdat hij hier nu ja. staat. <laughs> nee, het is echt heel leuk. Het voelt, gewoon als, uh, het voelt heel fijn en heel vertrouwd. Dus dat is top. Yeah. Ja. We kennen jou niet natuurlijk, maar wel straf. Voor wie heb jij allemaal al muziek gemaakt? Uh, in Nederland voor Maan, voor Honeyflex, voor Rix en Hazes. Het uh, Cilia Romli, uh, nog heel veel meer. En voor uh, België voor Pomeline Thijs. En voor Maxime, Paulien en Reggie hiervoor ook nog. Oh, Welk schipje heb je voor Pomeline geschreven dan? Uh, ongewoon. Hopla. Wat, wat meegegeven. gezicht? Dus zon, uh, Mia gewonnen, dacht ik, hè? Ja, ja, klopt. Ja, ja. En dat hebben we niet. samen gedaan, dus dat is superleuk. Hé, hey, wat je learning, Reggie? Ja, ja, ja, ja, ik dacht ja. van. Ik kan, ik, het lukt mezelf niet, dus ik haal er iemand bij. En <laughs> here I am here I heel am. slim. Heel hey, ben, ben je al uitgenodigd op zijn huwelijk? <laughs> <laughs> ik kijk hem even aan. Je, je, mocht, je mocht wel zeggen dat je uitgenodigd. Ja, ik ben een Duidelijke afspraken. Ja. Dus ja. Ik kijk ergens zo aan van... Uh, je mag, ik mag komen. We moeten daar ja. toch, toch even over spreken. Ja. Ja, trouwen met Christel, prachtige vrouw. Wanneer dat gebeurt dat nu? Uh, dat, ja, als ergens als de zon schijnt, maar dan niet in België, want dan is het te koud, dus ik kan niet deze zomer trouwen. Dus ik moet het oh. ik moet, eigenlijk... Ja, we willen volgend jaar wel. Maar niet, ik wil zo snel... Als het aan mij lag nu al. Maar dat gaat niet. met Het dus zal 2024 20 ergens zijn. Ja, zo, en ik, ook wil, ik wil nog in volle verliefdheid trouwen. Ik wil niet, iedereen zegt ja maar dat duurt maar twee jaar duurt. Dan wil ik wel binnen die nee. twee jaar getrouwd zijn. Hey, dat, Boe, nee, dat niet doen of hè Het duurt, duurt echt langer. Oh. Ah, daarmee oh. dan zo. Oh, Peter, daar word ik altijd zo misselijk oh. van. Oh. Ah, niet zo onnozel. Dus Jouw vrouw kering. luistert niet, hoor. Jawel. Ja. Zat gisteren zaten wij aan tafel. Oh, dit wordt een genaam. Zaten wij aan tafel en we keken naar elkaar en die vlinders waren er weer. Oh, kijk. Cute. Ziezo, maar genoeg <laughs> Zie over onszelf. Ja. ja, niet de kleur van uw kleedje begin ik. Ja, uh, echt. Oh, jongens, toch? Uh, nee, maar echt, dus ik wil in volle verliefdheid trouwen. Dus liefst zo ja mogelijk. Hè. Hmm. En uh, weet je al waar je gaat trouwen? Ongeveer, we zijn aan het denken, ja, het gaat. Ja, ik zeg het. Als ik grappelt, trouwen, dan moet ik wel ergens naartoe. Hoor, dat het nog, wel nog mooi weer is als mijn seizoen gedaan is. Dus het zal sowieso een buitenland Dat is nog zijn. heel vaag, hè? In, ja. in, ook, ook in een buitenland. Een, een buitenland. ja. hoor. Ja. Misschien datzelfde van Tibor, dan kunnen we korting krijgen. Dat ja. zou een dat zijn. Dat zou je snel moeten ook. zijn. Zeg maar, jouw verloofde heeft daar ook iets over te zeggen. Dus uh, ze we nog even iets laten weten. Christel, wat was het ook alweer dat je wou vertellen? Lieveling, ik denk Ach. dat we nu ook wel echt gaan moeten beslissen of we in het buitenland gaan trouwen of dat we hier blijven in. Genk, ook is de zonder. Ja, ze had toch een voorkeur voor Genk, heb ik de indruk. Ja, maar er is een klein probleem. <lacht> Oei. Okay. Eerlijk, uh, Genk heeft geen mooie zaal. Oh. <lacht> ja, maar ze er, zijn luister, Ja, maar nee, maar sorry. Genk is prachtig, want Christel Wondra en ik zit nu ook vijf dagen per week zo in Genk. Maar die trouwzaal, dat is eigenlijk zo in de Limburg dat is eigenlijk zo. Je he, hebt een vieze. Massaal. en dat is eigenlijk geen reclame voor Genk, nee, vind ik. Is... Dus als Genk ons ergens anders wil trouwens ja, anders moet ik naar Heuzen terug. Maar misschien willen ze het een keer poetsen, hè, voor jou. Het is, ja. nog twee jaar, het is nog volgend jaar, dus, dus waarschijnlijk... Wat, wat wel opvalt, <laughs> natuurlijk, jij staat enorm scherp. Ja. Ah, dat is haar schuld. Vertel. Uh, Christel heeft mij, hou je vast, op een racefiets gekregen, op een koersfiets. Ik ben nu opeens Flandria geworden in de herfst van mijn leven. <lacht> Heb je hem al gezien in een zijn pakje? Nee, nog niet, maar ik wil het wel heel graag zien. Maar Ook ik ziens, je, leven zal uh, helemaal ver... verrijkt worden. Ook met dat koersen is er toch een probleem, heeft Christel ons laten weten. Is dat even, zo? Even meeluisteren. Zeg hey, honey, ik ben heel fier op u dat je nu goed kunt reisfietsen op uw S-works van Yves Lampaard. Maar ik vind het niet fair dat jij zo'n reismachine hebt en ik met een oude tweedehands fiets moet fietsen. Ja. Waar ik knooppunten op mijn stuurplak en jij met een hyper fancy garment toestel rijdt. Kiezo, dus je weet wat gekocht. Ja, maar het is wel. ik heb het wel nodig, want zij heeft nu een afgedankte fiets en nu kan ik haar bijhouden met mijn blitse fiets. Ah, ja. dat die ook een nieuwe fiets heeft, dan ben ik hopeloos verloren. Die kan, die kan ik niet excuses, nooit Excuses, excuses, excuses. Lekker mannelijk, het is mooi om te zien. In de muziek moeten we het even over hebben. Maxine, jullie hebben horen Zien en Zwijgen. Heerlijk, 90 Je bent nog net van die tijd, denk ik. Ja. Maar je hebt die niet echt meegemaakt. Nee, niet heel erg. Na nee. nou, twee jaar. Ik kom uit 98. Ja. Dus in die eerste oh twee jaar heb ik heel veel, heel veel Daar opgelegd. Al die invloeden, al die invloeden. Tweejarige Peuter Mie. Ja, ja. Die, die, die was er vroeg bij. Ja. Maar die sound vind je wel fijn. Ja, zeker. Ja, ja, ja. En ik heb ook door allemaal broers en mijn zussen en zo, die zijn allemaal ouder dan ik. Dus ik heb dat allemaal wel meegekregen. Dus ik vind die sound super leuk. Ja. Ja. We hebben daar net al even mogen luisteren. Een heel klein stukje zonder dat jullie het wisten. Die ging gigantisch hoog, dus dat is goed. Jullie gaan hem nu live gaan doen. Um, ga maar even naar uh, de Loft, dat is langs daar. Radio 2 podium staat klaar. Naar links. Naar even vragen daar, ja. Uh, jullie gaan hem live doen, want kom daarna terug. Want we zaten nog met een ander probleem. Een burenprobleem van Reggie in Heusde Zolder. Als je vorige week vrijdag geluisterd hebt, kan je het misschien al een beetje weten. Maar nu, live te zien in onze app van Radio 2 en ook op VRT1. Dit zijn horen, zien en zwijgen van Reggie en Maxine. en meisje. In de stilte, tot het donker, het licht weer verrast in de praten, want de stilte In de stilte weet ik wat ik verlang Shhh. Licht en op rood, maar ben klaar om te gaan je wilt zonder jou te verstaan Dit is niet zwart of wit We dus zitten tussen midden in een grijs gebied Halen we het einde, al kan het niet Wil je nu nog meer, tussen twijfel niet ah. Hou me vast in de stilte Tot het donker, het licht weer verrast Minder praten, want de stilte in de stilte weet ik wat ik verlang Ik wil horen, zien, zwijgen Ik wil horen, zien, zwijgen Dus blijf je vanavond blijven Ik wil horen, zien, shh. Alles om ons heen lijkt wel te vergaan I'm <laughs> Het was wel even een applaus voor een onwaarschijnlijk goede song Horen, Zien en Zwijgen van Maxine en Reggie. Ik was helemaal mee. Oh. Ik zat helemaal terug in de 90s. Prachtige tijd. Ah, lekker hoor. Uh, Tony Temmerman uit Gent is ook helemaal mee. Reggie, Maxine, Horen, Zien en Zwijgen. Topsong ook. Nico Pieters, ook enthousiast in Lichtervelde, West-Vlaanderen. Die muziek samen met die mooie stem, gewoon prachtig. Er komt nog een goede vraag over binnen, Reggie en Maxine. Goedemorgen nog eens. Hallo. Arno die vraagt: is er nu een verschil tussen Nederlandse en Belgische zanger of zangeressen qua stem en uh, samenwerking? Uh, ja, ik heb het wel een beetje op de Hollanders. Hè. Ik heb het bij jou Prezenemaak, Emma Heesters en nu Maxine. Uh, dat wil zeggen, ik, vind, ik, vind, ik vind daar gewoon, er is gewoon heel veel talent in Nederland en ik vind die symbiose tussen Nederlands en ook ook heel leuk, niet waar? Ja. Ja. Mooi gezegd, ja, mooi gezegd. Exotisch dat we zeggen, dat gevoel. Ja. <laughs> Zey Maxine, Nederlandse zangeres, nieuwe zomerhit met Reggie, klinkt zelfs ook een beetje, ja, milk ink. Ken je milk ink? Ja, ja, zeker, ken ik milk ink. Ja, en meegezongen? M wat bedoel je? ooit meegezongen met de songs. Uh, ja, Walk on Water, die, die ken ik natuurlijk wel. Hopla. Walken on water. Zeg, hoe zit het met die reunie, Reggie? Want ja, we zien Linda nu overal opduiken, um, dus ja, dan moet ik de vraag wel stellen, laat ze op jouw concert in het Sportpaleis dit jaar, bij The Return. Ja, moet, als ze nu komt, dan moet ze al twee keer komen, het zijn twee datums geworden. Dus ja, ze is, ik heb al gezegd, ik, ik ben daar heel vaag over, ik zeg ja, ik geloof niks, maar allez, ik zie dat ze het goed doet en ze is gezond en vrolijk, dus ze is welkom. He, dus, bedoel, ik heb een groot podium. Als ze en dat komt, ze weet komt, ze, je ze hebt haar dat laten weten. Ja, dat weet ze, ja. En Waarom? wat antwoorden ze dan? De... Ja. Ik, kan, ik kan niks zeggen en ik geef dat meisje nul druk, want als je druk begint te geven, dan komt het allemaal niet goed. We zien wel. Maar okay. dus als je het de return noemt. Ja. Ja, de sound, de, je hoort het toch al in oor gezien. De sound is terug. Er is een heel dikke is ja. uh, dus uh, dus Het klopt helemaal, het traject. Dus we zullen wel zien. Hè. We, we... Het mag voor ons allemaal. Voor so, ons mag ik... het ook. Voilà. We ben je wel. bij Reggie uh, thuis al geweest in Heus de Zolder? ja Dat is dus een probleem. hoe ja, dan... is dat een probleem? Oh, maar, ja, ja, ja, ja. Dat is geen probleem dat jij daar geweest bent. Maar... Hey, man, shock. Heb, heb je dat bos gezien daarnaast? Ja? ja. Daar loopt hij af en toe in te wandelen. Ja. Nu, ja, dus, weet je wat hij dan doet terwijl, het, terwijl hij aan het wandelen is? Nee. Dan loopt hij heel de hele tijd te bellen. Uh. Dat is toch waar, hè? Ja, wel met oortjes in. Dus ik heb geen yes aan mijn Ah ja, maakt het ja. nog sympathie. Ja. Ja. Vorige week hadden we weer een prachtige gast. Mario, dat is de drummer van Triggerfinger. Dat is de buurman van, van, ja, van Reggie. Ik jouw buurman. Ja, dat is ja, ja Die woont twee huizen achter, achter het bos. En je kent hem. Ja, nee, maar ik herken die, ik, ik ken die, maar ik denk als ik aan het wandelen ben dat ik hem amper herken en dat hij mij daarom een beetje arrogant vindt omdat ik waarschijnlijk vol, volle bak voorbij loop ja, die ziet er niet uit. Die heeft geen boskaboutermuts op ons, het gewoon... <lacht> Dus je kan hem herkennen. Nu, ze noemen dat daar ook een beetje soort Beverly Hills van, van Limburg. En uh, Mario had nog een boodschap, af en toe ontmoet hij jou. Oké. Okay. Reggie. Goedemorgen. Dat is Het is hier op je buurman van de Beverly Hills uit Heusezone nummer 3. De volgende keer is je wandeld in het bos. Dan nodig je je uit voor een koffie thuis. Is dat niks? Muzikale connectie, paddelen, weet ik veel wat. Lijkt me tof. En dan wandelen we samen nee. in Beverly Hills 3. Wat denk je? Ja, jong, doen. Ja ja, ik vind een, een goede combinatie. Ja ja, dus ik zeg maar we zitten echt dat is Flanders Music Valley daar of zo dat, we, dat we hebben beeld. Ja, is hij daar nog? Uh, Peter Lutz zit op. Een en en, en er zijn nog een paar hoor. Dus, ik, maar, dus ja, Mario oh. en ik zijn wel heel, heel dicht. Koenbuis, Koenbuizen, het is Hello. ook al, allemaal vogelvlucht, twee kilometer. Dus, maar ja. morgens wel bellen. Ja, die koffie bellen. wordt moeilijk, want je ja, gaat bellen, bellen, bellen. Met wie bel je dan Zoals morgens vroeg? Vooral veel met Lester, die daar Die De muziek maakt. Met mij, maar dan bij iedereen, bij de platenfirma. Dat is eigenlijk mijn business calls. Doe je het dan alleen dan of de rest van de dag ook nog bellen? Nee, alleen dan. Dan ben ik er vanaf. Ah, zo. Er is al die telefoontjes in één keer. Ja, bundelen. Goed systeem. Zeg, ja. so, Maxine. Waarschijnlijk sta je ergens op het podium van ZomerHit deze zomer. Dan ga ik toch vanuit dat hij er ook bij zit. Ja. En het podium van de Return. Moet ook allemaal lukken. We ja. deze ook. Check of je vinkt allemaal. You. Veel concurrentie. Bedankt dat jij er was, vooral. Ja, dankjewel. Jij mag nog even blijven, want na acht uur verklaar jij de oorlog. Soort van. Ja. Ja. ja. Mm -hmm. Gaat gebeuren. Het is 6 voor 8. Goedemorgen. Room 5 Peter en Kim WRT radio twee baby Oh mama don't play now baby So let's go on things straight now, baby. Tell me, tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I've the house on you, am I lucky now, lucky now, lucky now. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you. I'm lucky now, lucky now, lucky now. <laughs> No big. Goedemorgen. Dag Nico van den Broeken uit Herzele. Goedemorgen. Dag ik, Peter. Ja, ik ben blij. Luisteraars helpen luisteraars, want jij hebt net even in de app van Radio 2 een, belangrij een belangrijke mededeling gedeeld. Vertel eens. Ja, ik was op weg naar het werk en op de N42 richting van uh, Zottenheim naar Wetteren liep er een uh, kudde schapen. Uh, een 25-tal. Dus uh, waarschijnlijk al zijn uitstap gepland, door Suits, maar ze sliepen op de weg. Oké, okay, dus wees daar voorzichtig, want ja, toch wel gevaarlijk. Maar zijn dat zo van die, waarschijnlijk ja. die, die schapen die de bermen af, afvreten? En die zijn misschien mee even ja. ontsnapt? Uitgebroken. Zo ja, let ja. erop. dankjewel dank voor de nuttige informatie. Heel fijne ochtend, Nico. Ja, voor jullie het hè? Ik vind ja. het altijd fascinerend wel. Die, die schapen die dan de bermen opeten... Allee, de bermen opeten is nu veel gezegd. Zo, Wat vind je daar fascinerend aan? Bermonderhoud. Ik vind dat fantastisch dat die diertjes dan lekker ja, het gras aan af te vreten. Ja, ik dat, denk van, ja die eten gras, hè. Oh, leuk. Kan je ook in je tuin zetten, hè? Nee, gaan we niet doen. Er zitten meer beats in VRT Max dan je denkt. Meer beats van bij ons. Meer Maar ook meer Beatles. In Hey Paul. How do you? Let it be. Let it be. En zelfs meer.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 Kijk hoe op azg.be Subito. Dat is minstens één kans op drie om te winnen. Happy. Go. Lucky. Yes. Oh, nu kan ik dat één kleedje toch gaan halen. Subito. Happy go lucky. Speel op nationale loterij.be of in je verkooppunt. Luisteraars met honden. Het is een rode draad deze week. Straks heeft Reggie een serieus hij met jou te pellen. Goeiemorgen. 2, VRT Radio 2 Het is 8 uur, Nieuws, Charlotte Kroon. Goedemorgen. Mensen gaan meer langs bij de huisarts als ze daar enkel nog het remgeld moeten betalen. Onze interesse in het nieuws daalt en ex-president Trump is opnieuw voor de rechter moeten komen, maar ontkent alle beschuldigingen. Patiënten moeten bij de huisarts meestal alleen nog het remgeld betalen. Dat is het deel van een doktersconsultatie dat je zelf moet betalen en dat komt vaak neer op 4 euro, de rest betaalt je ziekenfonds. Door die regeling is de financiële drempel om naar de huisarts te gaan verlaagd, zegt Paul Kallewaert van het Socialistisch ziekenfonds Solidaris. Op basis van onze analyse stellen wij een dubbele effect vast. Mensen die vroeger niet naar de huisarts gingen, die nu wel gaan. En het tweede effect is dat mensen die vroeger slechts één keer naar die huisarts stapten, dat die voor de vervolgraadplegingen nu ook de drempel zien wegvallen dankzij die derde betalersregeling. Uit voorlopige cijfers blijkt dat ook specialisten en tandartsen meer en meer alleen nog het remgeld vragen. In Geraardsbergen-Oost-Vlaanderen moesten zes leerlingen van het sint Catharina college gisteren naar het ziekenhuis. Ze hadden vergiftigingsverschijnselen. Volgens de directeur van de school hadden ze een vape gebruikt, zegt burgemeester Guido de Pat. Het gaat over weep, maar misschien ook gemengd met andere producten en daardoor zou die situatie zijn ontstaan, het afvoeren naar het ziekenhuis en ik neem aan dat men in de loop van de dag meer zal te weten komen over wat het juist ging en welke middelen juist werden ingenomen. Twee leerlingen waren er erg aan toe, maar niemand was in levensgevaar. Een van de leerlingen mocht gisteravond al naar huis. Nog maar zeven op de tien mensen geven aan dat ze minstens één keer per dag het nieuws checken. En de interesse daalt. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van onder meer de VUB, waarbij ook meer dan 1.100 Vlamingen bevraagd werden. Opvallend is dat een kwart van de jongeren tussen 18 en 25 uitdrukkelijk zegt dat ze niet geïnteresseerd zijn in nieuws, zegt onderzoeker Aik Picone van de VUB. Het is misschien te wijten aan een uh, periode van uh, nieuwsoverload, uh, vaak negatief nieuws. Uh, er is heel wat uh, gaande in de wereld. Een verklaring zou kunnen zijn dat ze zich daarvan wat uh, afzetten. Zij houden ook van nieuws dat iets meer praktisch is, dat uh, ook voor hun eigen leefwereld een uh, verschil kan maken. Landbouwers mogen in Vlaams-Brabant vanaf vandaag geen water meer oppompen uit de meest onbevaarbare rivieren. Dat komt door de droogte. Ondanks de vele regen in maart en april is het waterpeil na enkele weken droogte alweer sterk gedaald. Groenteboer Maarten Lemaire mag geen water meer oppompen uit de Zuenbeek om zijn veld te besproeien. Als we geen water meer mogen kopteren uit de beek, dan houdt het op. Hè. Water aanvoeren is, ook, is misschien een optie, maar ja waar moeten we water gaan halen en dan ja met, met met 1000 liter. Doet er niet veel hè? Je moet daarna 10 tot 15 liter per vierkante meter. geven. dus op een op een hectare is dat honderd tot 150.000 liter dus ja. Voormalig Amerikaans president Donald Trump zegt dat hij het slachtoffer is van afschuwelijk machtsmisbruik. Hij zei dat tijdens een campagne-meeting een paar uur nadat hij voor een federale rechter verschenen was in Miami. Hij moest zich verdedigen tegen 37 klachten, onder meer omdat hij geheime documenten had meegenomen uit het Witte Huis na zijn presidentschap. Trump pleit onschuldig en schreeuwde ook achteraf die onschuld uit, zegt Bjorn Soenens vanuit Miami. Hij draaide de zaak, hij zei dat hij job...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 En in het basketbal is Leiden de grote winnaar van de B-Next League. Dat is de basketbalcompetitie tussen Belgische en Nederlandse ploegen. Oostende verloor de derde en beslissende finalewedstrijd met 80-91. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Er zijn grote treinproblemen tussen Mechelen en sint niklaas en tussen Mechelen en Dendermonde. De NMBS legt vervangbussen in. En door de hittegolf van de afgelopen dagen zetten de dienstcentra en woonzorgcentra in Turnhout hun deuren open voor alle senioren. Opnieuw zonnig vandaag met in de namiddag soms enkele stapelwolkjes. Maximaal tot 29 graden. Meer nieuws uit Antwerpen krijg je over een half uur... of lees je een hele dag door in de app van VRT Nieuws. Toch nog een redelijk drukke ochtendspit voor een woensdag vertel eens Mona ja inderdaad want er loopt een koe op de E313 Oei. van Antwerpen naar Luik in Diepenbeek daar moet je voorzichtig zijn je verliest er nu ook al een kwartier wie naar Antwerpen wil ook een kwartier bij vanaf Haasdonk en een half uur vanaf Massenhoven op de Antwerpse ring naar Gent een kwartier extra tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel naar Brussel tot 20 minuten bij vanaf Aast vanaf Semst tussen Tieltwingen en Wilselen vanaf Everberg vanaf Overijssen en in Halle een half uur file rijden op de Binnenring rond Brussel tussen Grootbijga en Tervuren. Je verliest een kwartier op de buitenring van Waterloo tot Tervuren. Er rijden nog geen treinen tussen Mechelen en Londerzeel, wel vervangbussen. En ook geen treinen tussen Mechelen en Willebroek. Daar kan je wel gebruik maken van de bussen van de lijn. Hoogstraten, na, na, na, na, na, na. Hoogstraten Aardbeien. Goedemorgen morgen, jouw dag begint. Goedemorgen morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey! Schapen op de weg, koeien op de weg en uh, liefkuipers uit Antwerpen die heeft haar konijn Boris Fris water gegeven, alstublieft. Ja, effectief, het water uit de kraan wordt zelfs een beetje warm. Toch een beetje mee opletten hoor. Goedemorgen. Bij die Kit Creole en de Coconuts. Het is heel veel zomerse muziek, hè? Ja, ja, dat is goed om alles op los te schudden. Ja, de, de schudden. Niet Schud maar, maar is goed. Lekker schudden. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Aan woensdag 14 juni, de dag dat je hoort op radio 2 dat we misschien net niet de 30 graden gaan halen. Het gaat wel gebeuren, hè? Weet je nu al? Nou, dat is ook niet erg. Je kunt toch niet altijd zeuren? Ah, het regent. Ah, het is koud. Ah, het is ja, nu is het goed weer. Het is ook zalig om te, te jakken over het weer. Ja, doe maar verder. Aan de zee gaat het ook beginnen waaien en zo. Oh, oh, ah, ja, nu zo. weer wind. Oh wind. Oh, wind. oh, wind. Morgen een heerlijk goede zanger Helmoet Lotti van Die Goes Metal. Staat op Graspop Metal Meeting in Dessel in de Kempen, Baasje hoor. En nu nog bij ons een andere goede zanger Reggie. Goedemorgen opnieuw. Hallo. Net zijn nieuwe zomer voorgesteld. Trouwplannen verteld, alles. Heb je ooit met Lotti gewerkt? Eigenlijk? met eigenlijk? Nee, nog niet. Nee. Lotti Goes Reggie. Ja, oké. Okay. Voilà. Lottie vier. Regel het morgen maar. Je moet veel doen. Hè? Ja. En Triggerfinger. En eh, Helmut Lottie. Dat, ja, voilà. maar Stel dat je met Helmut Lotti zou werken, wat voor een song zou je, zou je doen met hem dan? Uh, iets met hoge, lange noten. Hmm. Voilà. Zo een tiritomba-achtige, maar dan iets cooler. Maar wel met een beat neem ik aan. Ja ja, natuurlijk ja, ja, zoiets theatraal, zoiets ja, opera-theatraal, grootachtig zo. Ziezo, dit knippen we en morgen ja. uh, gaan we hem <laughs> confronteren dat met. We vragen het even. Ja, groot. Weet je wat je ooit gezegd hebt in de krant over Helmut Lotti? Oh, Veelde, ik weet dat niet meer. Het had met zijn carrièrewending te maken. En je zei. Als ik ooit word zoals Helmut Lotti, sla me dan. Ja, nee. Toen heeft hij zelf ook. Heeft mij daar achteraf gelijk over gegeven. Heeft even een donkere periode gehad in zijn leven. Waarom hij even zijn fans verloochend heeft. En hij ja. heeft daar ook dik spijt van. En heeft dat nu ook allemaal rechtgezet terug. Dus ik ben wel blij dat de mens toen ook zijn ding is. Maar ik was precies toen een van de weinigen die het hem ja. eerlijk durfde zeggen. En dat werd toen niet in dank afgenomen. Maar achteraf gezien, I was right. Hè? Dat is iets wat jij nog wel eens voor Wat Dat je dingen zegt dat ze zeggen van. Ja, dat misschien niet moeten zeggen. En daarom houden oh, we van Dat heb je, je nooit, Peter. Wat zeg je? Jij hebt dat nooit. Hè? Nooit. Nooit. Nooit, nooit, nooit, nooit. Nooit. Maar je ziet, de tijd geeft altijd gelijk. Hè? Reggie, populaire ja. muzikant, maar hier mag je ook even heel onpopulair zijn. Mij gedacht, mijn gedacht. jongens, wie ja. had. We moeten hier een liedje onderzetten. Dat hey, zeg, Is dat echt wel uw gedacht? Maar pas op, ja. Zet hem nu maar een beetje luider. Uh, kluister je aan de app van Radio 2. Jezus. VRT mag ook. Wat is jouw gedacht vanmorgen? Ik ga mij waarschijnlijk niet populair mee maken, maar toch het moet van mijn hart. Ik vind... Ik wil, af, ik wil de totale volledige afschaffing van het zinneken. hij doet toch niks. Okay, Voor wie niks. of wat heb je het? Ja. Ik heb het over loslopende honden. Dus Elle, ik ga dus regelmatig ook wandelen. En, en er zijn heel veel hondenbaasjes die het perfect doen, die houden hun hond aan de leiband. en al wat je wilt. Maar er zijn er ook een heel deel. En die honden zijn los, en ik heb nogal redelijk veel schrik van honden. En ik lees ook elke dag berichten in de krant van mensen in het ziekenhuis met stukken uit gebed en kinderen met halve handen mis. Omdat hij toch oh. niks deed. En het verandert dan. Van, dat doet hij anders nooit, snap ja. Ik wilde gewoon. Dit is heel duidelijk. Is dat nu zo moeilijk? Uw hond houdt hij aan de leiband, ook al doet. Hoe kunt jij nu weten dat dat beest niks doet? Sorry, ik heb daar schrik van en noem mij dan maar wat al wat gewild. En er, er zijn de, uw hond zal het waarschijnlijk niet zijn, maar al die mensen die waar honden al gebeten hebben, denken allemaal dat hun hond niks doet. Je had gisteren je hond bij ja, geluk, hè, Ik had gisteren mijn hond hierbij, hè, in ja. de studio. Die doet ook niks zeker. Ik heb dat niet gezegd, hè. Volgens mij wel. Nee, ik heb gezegd, omdat je zo bang was op de duur... En, en uh, iemand van onze redactie ook, heb ik gezegd... Oké, okay, kijk, om jullie gerust te stellen... Als hij iemand van jullie bijt, dan krijg je van mij 1 miljoen euro. Ah, ja. Dan ben je toch gerust. Of dan hoop je dat hij bijt. Huh? Nee, nog niet. Nee, nee, nee, nog niet. Je staat voor een miljoen euro. Ja, maar het is zo'n hondje, zo'n klein hapje ja. in je vinger, voor één miljoen euro. Als mensen dat tegen jou... Iedereen gelijk. Ja. Ja, als, als hondenliefhebbers ja. dat tegen jou zeggen, wat, uh, heb je dat al gezegd tegen hen? Van, ja, maar je moet dat niet zeggen. Want ik... Nee, ik doe dat, ik doe, nee, maar ik kijk wel altijd redelijk ja, geambuteerd, want je wilt natuurlijk niet half het bos tegen je hebben. Maar nee. het, is zo, het is wel iets van... Het, je hoort, het gaat zo vaak mis. Dus ik vraag me af, waarom doen sommige mensen het zo pleegsbewust en heel goed met hun honden? En waarom denken anderen van... Oh, ik niet. Mijn hond doet niks, dus ik doe hem niet aan de leiband. Al die anderen die dan wel die moeite doen, die zijn dan een beetje aan voor de moeite. Maar ik geef hem wel gelijk. Ik heb zelf ja. een hond, maar ik vind ook dat het geen moeite is om aan de leiband te houden. En dat je begrip moet hebben voor mensen die er. Wel ja, waarom voelt jij zijn, u beter of? dan een andere hondeneigenaar? Dat zou ik willen weten. Waarom al die andere mensen wel, en jij met uw grote hond niet. We vragen het even in de app. Ik mee ben speciaal. Spreek mee, lieve luisteraar. Wat vind jij van uh, het gedacht van Reggie? Trouwens, ja, je toekomstige vrouw die houdt wel van hond. Och ja, nee. Oh, nee, nee, nee, nee. nee. Zeg niet dat ja. ze nog een boodschap ingesproken heeft. Die had er nee. nooit. Nee. Of, of wel. Christel, jouw toekomstige vrouw had daar nog iets over te vertellen. Luister Mee, Lieve schat, man van mijn leven, mooiste man dat ik ooit gezien heb. Wat zou je ervan vinden als we zo'n klein pomeriaantje nee. zouden nemen als gezinsaanvulling? Een pomeriaantje. Oh. Dat is een je Dat, dat is zo'n zo, zo drie centimeter en dan zeg ik... Je heeft heel veel haar, hè. Ja, echt een megasture hond. Ja, nee, dus, ja, dus, dat, dus Christel wil graag een hond. Ja. Dus die komt er ook. Ja, maar dan ook. Heb je, dat is dan een pommer. <laughs> zit, ja, je die mee, die. zit je mij al met zo'n mini-hondje als ik erop trap ah, is stuk? Die doet niks. Die nee, doet niks. <laughs> die doet echt niks. Die is niks. Maar dat gaat nog in een leiband rond, denk ik. Niet. Een pommer, ja, Dan ja. moet je hem loslaten lopen, hè? Zie? Dat dus is de reden. Stel dat ik, dat ik mij laat vallen in de val van de liefde. Uh, dan breng ik hem mee naar hier dan als ik hem heb. Hè? Dat ja, dat mag. Als hij niks doet, hè. Als hij. niks. Kijk daar nu al naar uit over een jaar. Mensen moeten stoppen met te zeggen, hij doet niks. Dat is de gedachte van Reggie. Wat is dat van Jou. Hier zie je jouw ex-vriendje, Niels de Stadsbader. Ah, kijk eens aan. Aan het heulen met een Nederlander alweer. Ja. Het Kenny B, De liefst voilà. Ik loop hier met de wereld in mijn binnenzak. Ik zoek de zuid naar je hart. Ik ben gevallen voor jou. Ik ben gevallen voor jou. En je kan altijd op me bouwen als het tegen zit. Voor elke traan heb ik een lach. Want ik doe alles voor jou.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 Vola Wacht! Is er al een naam voor de Pommerjaan? Nee toch? Dat... Ja, De werktitel is Marcel. Maar Marcel vond ik goed. Kijk, er komt een hond. Ik voel het. Ja, maar mini labradoodle als jij is ook leuk. Mini labradoodle ja, dat was ik, het, hè? Ja, oké, okay, goed. Even was dus gisteren op bezoek. Ja. Als je net binnenvalt op de app van Radio 2 of 1 bij ons Reggie Danschot uit Heus de Zolder had een duidelijke dacht over mensen met honden. Wat moeten die stoppen met te zeggen? Hij doet niks. Ja, heel veel reactie binnenkrijgen. Erika Klassend uit Oostende, die zegt, ja, dat is echt een ramp hier op strand. Laten de mensen ook hun honden los? Ik ben daar echt bang van. Klein of grote honden, ze kunnen je altijd bijten. Mm -hmm. De Waal Paula uit Aalst zegt, Reggie, honden weten dat je veel lawaai maakt met je muziek. Daarom ben je er bang van. Oh. Ja, dat zal het zijn. Christian Frederiks uit Hasselt, die spreekt jouw taal, zegt inderdaad, Reggie, hier in het Stadshof al een poes doodgebeten omdat ze hun zogezegd brave hond loslaten lopen, voilà. ondanks de borden. Ja. ja, Die geeft jou gelijk. Koning de Schepper uit Wommelgem zegt ik zal nooit zeggen dat mijn hond niets doet. Ja, die zal dan dus wel bijten misschien. <lacht> ja, Aller, die... Zeg, Mensen die toegeven ook uh... dat ze het doen, nee. Niemand durft ja, de hand in eigen is het. boezem te steken. Nee, ze steken het ja, op jou dan. Ik heb ook wel mensen die zeggen dat grote honden zouden een muilkorf moeten dragen op straat. Zo ver ga ik dat niet, ge... maar gewoon, ik wil gewoon gelijkheid voor iedereen. Weet je wat een goeie is ook? Annelien van der Per uit Zonnebeke, en dat is nu echt een goede opmerking, uh, die andere ook, Ik okay, heb pas op, maar die, die springt er wel uit. Mensen moeten dan eigenlijk ook stoppen om ongevraagd aan je hond te komen. Niet dat jij dat doet waarschijnlijk. Nee, nooit. Nee. <lacht> maar ik, effectief, heb een zoon van vier leks en die is... Die is van honden. Helemaal de papa. Ja, helemaal de papa. Dus, en die, die, die gaat dan naar de honden en dan begon die altijd te strelen. En we moeten Ai. zeggen van manneke het is allemaal goed aan wel, maar je moet altijd even vragen ja. aan de eigenaar of de eigenares of het mag. En dat doet hij dan. Zo, die vraagt, mag ik? En dat, dan is dat oké. Okay. En dan zeggen die ook, hij doet niks. Verlopig ja. Ja. <lacht> hebben we onze zoon nog. Zeg, maar als jij dan uh, volgend jaar met je pomerianen gaat wandelen in het bos zocht, dus, dan zou je hem zeker aanleiden. Ja, ik denk dat ik die moet voortslepen, want dat beeld kan tien meter lopen. En dan, dan moet ik die meetrekken. Maar hoe goed zou dat zijn, Reggie, in dat bos met zo'n buggetje met een pomerianen? <lacht> oh, okay. Met Marcel. Kom, Marcel. Het is toch niet erg genoeg Zo'n pomerianen, volgens mij, kun je die gewoon op je hoofd zeggen. Dan zeggen mensen, ah, de coiffeur gebruikt. Ja. Echt ah. fantastisch. Dat is een goede muts, zijn in de winter. Ja. Oh, the things you do for love. Ja, zo is dat. Ja. Zo gaat dat dan. Ommeriaan shaming. dat is eigenlijk wel erg. Heel veel reacties blijven binnenkomen. We gaan er straks nog even over door. Meer dan 100 levende beelden. Muzikale acts en de zuiderse sfeer van de Spaanse Ramblas. Kom dit weekend naar het centrum van Lommel voor een prachtig internationaal openluchtfestival. Beeldig Lommel. Een gratis wandelparcours voor jong en oud. Ook Radio 2 is erbij. Met een live uitzending van Radio 2 Select vanuit het Glazen Huis. Volg het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 er en Kim Radio 2 the time oh, Heart and love so strange Said you never knew While I try my best Hey To cover eyes It's a calming way To blame and hide the truth I know that some will say and mean it to me I need it so bad I need it to try I need it to fall I need it to love I'm falling away I need never get old Or just stand in the rain Mean what you say, Oh, and mean it to me All of these lies Oh, and never again Come on and say And now. say it again. I know it's on to say It matters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 Get old. Goedemorgen, morgen. Zo, bij ons. Reggie. Die uh, gaat weer kort, zal volgend jaar gaan trouwen. Ja. En zijn vrouw wil eigenlijk, op zijn toekomst, wil absoluut graag een, een hondje ook. Oh. Maar je hebt een heel duidelijke dag tegen mensen met een hond. Uh, ja, stop met te zeggen hij doet niks. En hou hem alstublieft aan de leiband. Ontzettend veel reacties. Mensen uh, hebben er een mening over. Kurt Dutré uit Hammen bijvoorbeeld, die zegt veel respect voor Reggie als muzikant en entertainer, maar laat hem stoppen met de polarisatie van de honden als ja. moordmachines. Ja. Mensen op de baan in, in hun auto zijn veel gevaarlijker. Maar ja, bon, ik weet dat dit een eindeloze discussie blijft. Ik ben een eigenaar met een getrainde hond. Dat hè. Tamara de Koeren uit Oostende zegt, neem geen hond als je er zelf niet voor kan zorgen. Aftrainen, voeden. Ja, je moet dat echt ook opvoeden natuurlijk. En dat ontbreekt er soms bij mensen aan. Uh, nog even over de pommeriaan. Ja, goed. Dat beestje, dat. Yves Damian uit Genk, goeiemorgen. Goedemorgen. Hey. goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt zelf twee pommeriaantjes, Lola en Gratje. Uh, ja, overtuigd ja. Reggie is oh, nee. van Die honden. Ze hey, is op het scherm. Ja, ze zijn hier ook. Schattig, toch? Je, Kijk, ik... zo'n hondje krijg je nee. dan. Ja, ja, ja. Reggie, mocht je kiezen voor een pommeriaantje, ja. ik zou aanraden, ga ja, voor een manneke. Ja. Want wij zijn al even op zoek om een klein nestje te maken met, met Gratje, met hun bruine. Ah, die bruine. Ja, en, ja, Christel is van Genk, dus dat moeten we nog niet zeggen. Ah, ja, dat, dat moet de regelen zijn. Hè? En Het hele speciaal in dit geval is... Gratje is uh, van mijn jongste zoon, van Inja's. Lola is van uh, Marieke. Maar zij hebben niet gekozen voor kinderen, dus eigenlijk zijn die twee hondjes mijn kleinkinderen. Ah, kijk eens aan, dus je bent bompa van twee honden. Ja, voilà. voilà. Zeg, maar dat is dan al geregeld, ja, hè? Ja. Ziezo, die Dat is wel ja. klaar. Oh, voilà. Dus uh, laat iets weten als je een nest hebt. Ja, er is nog een nee, andere nee, nee, We Ik zoek een manneke om een nest te hebben. Ah, je zoekt maken, naar een mannetje. Mocht dus... ah. iemand een oproep horen, uh, mocht iemand met een oproep hier horen op de radio, we zouden heel blij zijn. Ze mogen okay. mij altijd contacteren. Uh, Oké, okay. laat even de, de Pormiaan bezwangeren in Genk en dan komen wij het nest bezoeken. Het <lacht> wordt oh, ja, ja. ingewikkeld allemaal. Daisy te de weduwe uithalen. Goedemorgen, Daisy. Goedemorgen, goedemorgen ja. allemaal. Hoi. Belangrijke vraag hey. voor Reggie nog, vertel eens. Ja, um, ik heb twee uh, Labrador's en ik heb lessen gevolgd met mijn Labrador's en dat zijn allemaal twee therapiehonden. Uh, therapiehonden die gaan naar, wij doen verjaardagsfeestjes, wij gaan naar rusthuizen, wij doen kinderfeestjes en alles. Ook uh, honden... Um, ja, in de zomer hondenkampen met, met verschillende honden waar de kindjes dan komen spelen. Ja. Maar wij doen, ook, wij doen ook angstsessies. Dus er is iemand die getraind is voor mensen die angst hebben, om die te leren van die angst af te komen. Maar dan moeten ze ook in contact komen met honden. Wat denk je? En dan hebben ze mijn honden dan hebben ze mijn honden eigenlijk soms allez, regelmatig gebruikt ja, ja. om dan die angst te overwinnen. Dus eerst is het eigenlijk praten, waarom heb je angst? Uh, waarom, ja, waarom, van waar, waar komt die angst. Oh man, man, oh man, is dat die, ja, maar ik heb niet per se die angst is gewoon van uh, waarom zou, die, laat jij uw hond bijvoorbeeld dan, ook al is hij getraind, zonder leiband lopen, is dat een excuus of een vrijgeleide om geen leiband te gebruiken of ben ik mis? Is dat nu verplicht of niet, die leiband, als je gaat wandelen in het openbaar? Uh, het is eigenlijk, eigenlijk is het verplicht. Ah, maar het dus dat dat plaatsen, is mijn dat enigste zijn, punt. Ja. ja. Dat ik, zijn plaatsen waar het, waar het uh, wel toegelaten is. Ja, maar ik veronderstel in een, in een openbaar bos niet. Hè? Daar moet je hem toch normaal aan de leiband nee, houden. Hè? Nee, nee, nee. Dan ja, de ja, ja, ja. Maar het is eigenlijk niet echt dat ik doodsbang ben. Maar, dus maar als, ik, als ik over mijn angst wil, dan, zal ik dus, dan kom ik wel eens naar u. Want ik vind dat wel interessant zo, om te weten van de angst van honden ja. overwinnen. Hij is, helemaal, ja. hij is al helemaal mee, Daisy. Dank wel om ja, even te reageren. Nee. Het is echt fantastisch om te zien hoe jij jezelf aan het overtuigen bent in naam van de liefde. Ja, dan wel. Maar toch aan de leiband. Heel Zolang jij je Christen niet aan de lijband, ja. nee, nee. nee, nee, nee ja, ja, de dan hang ik al aan. Wij Reggie, heel, heel veel succes ja. met de nieuwe zomerhit Horen, Zien en Zwijgen. Heel veel succes met dat nakende huwelijk. Ja. En vooral, heel veel succes met Marcel, de toekomstige Commeriaan. Ja, ja goedemorgen hoor. Het wordt een mooie ochtend. Get baby. baby.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 on the clock that's mine, and I ain't gonna stop till the sun don't I heard somebody say What? she's at the party, so uh. I'm gonna get me some. Oh. If you're getting down, baby, I <laughs> want somebody now, baby. at the it so baby. I want it now, baby. I want it baby. I want it now, baby. baby. I want it het nieuws uit jouw buurt. Het is 1 over half 9. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Nog maar 7 op de 10 Vlamingen geven aan dat ze minstens één keer per dag het nieuws checken. En een kwart van de jongeren tussen 18 en 25 zegt dat ze niet geïnteresseerd zijn in nieuws. En nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht als nu. Wereldwijd hebben 110 miljoen mensen hun huis moeten verlaten, zegt de VN. Onder meer de oorlog in Oekraïne en de humanitaire crisis in Afghanistan spelen daarin mee. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. De treinproblemen tussen Mechelen en Sint-Niklaas en tussen Mechelen en Dendermonde zullen nog de hele voormiddag duren, dat zegt Infrabel. Iets voor zes uur raakte de bovenleiding in Hombeek beschadigd en kunnen treinen het spoor niet meer gebruiken. Infrabel zal zeker de hele voormiddag nodig hebben om de leiding te herstellen. Er zijn wel vervangbussen. Die kan je nemen in Willebroek en in Londerzeel. De nieuwe bouwcode van de stad Antwerpen houdt wonen betaalbaar en zorgt voor meer duidelijkheid. Zo reageert Schepen voor Stadsontwikkeling Annick de Ridder van NVa op de kritiek van oppositiepartij Groen op de nieuwe bouwcode. Daarin staan de algemene regels voor wie in Antwerpen wil bouwen of verbouwen. Volgens Groen staat er in die bouwcode te weinig over duurzaamheid en moeten er te veel parkeerplaatsen worden voorzien in nieuwbouwprojecten, terwijl een groot deel daarvan niet verkocht raakt, omdat heel wat mensen... In de stad geen eigen auto meer hebben.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 continu warm is, ook de nachten warm zijn, dat is een bepaalde leeftijd niet meer zo gezond. Je moet ook een moment hebben dat je kunt koelen. Ook de woonzorgcentra zelf nemen maatregelen voor hun bewoners. Zo worden de activiteiten bijvoorbeeld aangepast en wordt er ook meer water voorzien of watermeloen en ijsjes.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 En het handige is bij die VRT-nieuws-app... dat je gewoon even moet klikken op de buurt waar je woont... en dan zie je meteen al het nieuws uit je buurt. Krijg je die ook binnen. En nu, ja, nieuws uit heel Vlaanderen... want er staan wel wat files. Vertel eens, Mona. Inderdaad. Naar Antwerpen tot 20 minuten bij. Vanaf Haasdonk, vanaf Sint-Joop, vanaf Aartselaar op de A12... en vanaf Massenhoven op de E313. Nog op die E313 goed uitkijken in Lummen... door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpsring naar Gent, een kwartier... verlies je daar tussen Deurne en Antwerpen Centrum. Naar Brussel een kwartier bij, vanaf Ternat ook tussen Tieltwingen en Holsbeek. Vanaf Semst op de E19, vanaf Berthem op de E40. Want in Sterbeek is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Vanaf Overijse en op de E429 in Halle. Op de E19 naar Brussel wel goed uitkijken in de Kraaibekstunnel. Daar ligt een dode dier op de linkerrijstrook. Op de binnenring rond de Brussel een half uur rijden tussen Grootbijgaarden en Tervuren. En op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Saventem. Het is nu wel heel vreemd. Blijkbaar is niet Pomeriaan die hond? Ja, maar wacht, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Pomeranian of Pomeranian? Of dwergkees. Of dwergkees, ja. Een heel klein Nollander. Een dwergkees. Ja. Maar vooral, ik vroeg me af, van, hoe zit dat nu met die, die aanlijnen van, het, van de honden waar we net over bezig waren... Is dat verplicht? Het is blijkbaar bij wet verplicht, dus strafbaar als je het niet doet. Um, nu zijn er wel heel veel steden en gemeenten die hondenlosloopwijdes hebben, hè, omdat ze dan eens mm -hmm, goed uh, kunnen ja. doorkrossen. Uh, honden vinden dat fijn. Daar is het toegelaten, daar is het ook vaak afgesloten. Um, en ik heb ook eens gekeken om te zien hoe het aan de kust zit, hè, ja. want honden lopen graag eens uh, langs het strand, omdat je, die kunnen vol een bak gaan daar. Uh, maar vaak in de zomer is het verboden, maar in sommige maanden van het jaar kan het dan weer wel. Maar Elke kustgemeente bij ons heeft een ander reglement. Typisch, dus het is wel dan. Heel Zo ingewikkeld. wordt het ook wel. Mogen ze bij de waterlijn. Dan weer niet. Dan bepaalde maanden wel, dan niet. Dus zoek het op als je naar het strand gaat. Altijd even ja. checken dat je geen problemen krijgt. Hallo, ik ben Koen Krukken. Dat is goed, maar uh, ja, oké. Okay.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 Soul Sister van Train. Margot van de regio. Margot van de regio die gaat heel graag naar de Molenstraat. In heel Vlaanderen wil ze alle Molenstraten gezien en gehoord hebben. Uh, en op dit moment, luister en kijk je even mee in de app van Radio 2 en VRT. Maar het is, als je kan kijken, echt doen. Want het is zo mooi wat we op dit moment zien in een Molenstraat in Bredere. Ja, beschrijf eens Margot, waar sta je en wat zie jij allemaal? Ja, prachtig hè. Ik sta in een kleurrijke straat in de Molenstraat uiteraard. En hier is achter mij een hele mooie gevel beschilderd. En zo zijn er in totaal een 28 tal in Bredenen. En dat is allemaal het werk van kunstenares Annie. Annie, toen ik hier vanochtend binnenreed, werd ik daarop echt gelukkig van. Ik dacht, oh, dat is nu zo mooi. En toen jij jaren geleden verhuisde naar Bredenen, dacht jij, ik moet hier iets doen, want dat is hier super saai. Ja, inderdaad. Ik ging naar de burgemeester. Om te vragen om dat hier allemaal kleurrijk te maken. Het was te grijs. Het was te grijs. En de burgemeester zei geen probleem? Die, nee, nee, die vond dat een super idee. En hij zei ik ga dat in de gemeenteraad uh, voorleggen. En drie maanden later stond ik op de stellingen. En een van de, het kop, een van de koppels die dacht wij gaan daar aan meedoen. Dat zijn Ludwig en Christine. Inwoners van de mooiste straat van Vlaanderen. De Molenstraat. Jullie hebben daar ook geen seconden over getwijfeld, Ludwig? Nee, we hebben daar zeker geen seconden over getwijfeld. Dus zijn ook, ook de kleurrijke dingen die erbij komen, breden het dorp, dat is ideaal eigenlijk eh, om dat te doen. Ja, het, was voor, het was ook een beetje te grijs voor u. Ja, ja. ja, een huis is een huis, maar als er dan eens een keer een gevelschildering op komt, dan, ja, dan het maakt het, ah, het allemaal dan. veel kleurrijker. Hè? Ondertussen zijn jullie al aan jullie derde gevelschildering toe. Ja. Ik zie hier achter mij uh, aan de linkerkant een soort van Banksy-achtig uh, tekeningetje met drie mensen op elkaar. Maar vooral voor jullie voordeur, ik ga het jullie gewoon zelf even laten beschrijven wat ik zie. Uh, het is eigenlijk een, een vrije koppeltje die erop gezet geweest is, uh, in, in de struiken. Dus uh, we zullen we kunnen zeggen van, het is uit onze jeugdjaren niet, we zullen dat zo ook kunnen bekijken. Ja, het, want jullie liefde is inderdaad ook de inspiratie geweest voor deze geveltekening, hè? Ja, ja, dat is inderdaad zeker de inspiratie geweest daarvoor. En we zijn ook zeer tevreden dat we dat uh, kunnen laten doen bij, van Annie eigenlijk dus. ja, Want hoe lang zijn jullie al samen? We zijn negen, 39 jaar samen, maar 38 jaar getrouwd. Wauw, wat een getal. Oh. Ja. En ondertussen ook twee prachtige zonen gekregen, die ook getrouwd zijn ondertussen. En ondertussen ook al zes kleinkinderen dus. Ja. Jullie zijn goed bezig en jullie bezegelen die liefde met een hele mooie muurschildering van een vrijend koppeltje tussen de bloemetjes. Het is heel mooi, het is heel kleurrijk. Is de liefde nog altijd zo groot als, als op de tekening? Ja, natuurlijk, dat is nog altijd, ja uh meer zelfs, inderdaad. Je begint elkaar beter en beter te kennen achter al een eh, aantal jaren, dus eh, dat is ideaal. En eh, liefde is, hè. Liefde is en liefde moet er altijd zijn. Ik denk dat dat een heel mooi en dankbaar onderwerp is om te schilderen, hè Annie. Zeker weten. Ik vind dat heerlijk. <laughs> ik ben daar helemaal mee akkoord. Liefde is belangrijk. Liefde is belangrijk en moet er zijn, inderdaad. Als jij nu denkt, wauw, mijn molenstraat kan het toch beter doen. Ik zou het heel graag eens met mijn eigen ogen zelf willen komen zien. Dus laat het mij weten als jij een heel tof Molenstraatverhaal hebt. Maar het zal moeilijk worden omdat die hier uit de molenstrijd in Bredene te, te kampen. Het is fantastisch, het is fantastisch. Oh. Goedemorgen, morgen. Zeggen Margot van de regio. Ja. Kijk nu eens achter je. Ja. Dat is echt. Oh, ik ben Koen Lang zit ik ga natuurlijk met Raldo zeggen. Koen. Ja, koen. Hoe lang zit ik hier al binnen? Want ik ben hier al van half acht. Een tijdje, een tijdje dan. al. vroeg moeten opstaan natuurlijk. Hè. Maar nee, voor jou doe ik dat graag. Ah, maar zeg. Ja, de haan is ook niet ver natuurlijk. Hè. Hoe is het met u? Goed, vlieg, vlieg goed. We zijn druk bezig met van alles en nog wat. Zo Zometeen, Je aan het voorbereiden. En, ja, zometeen mag je ja, even ja, verder praten, Margot. Ja, ja, met Koen Krukke. De, de, de, de zomer. Oké, okay, ja, we gaan direct verder praten. Het is goed. Koen Krukke is... Goed. is uh, hey, er is eindelijk iemand achter Margot komen staan. Ze Hij zei gewoon live... Hallo, ik ben Koen Krukje. Hoe tof! Marco van de regio. We moet zeker verder luisteren en kijken oh. naar Koen en naar Margot. Eerst naar die fantastische mentisse en Mamma Mia. De zon schijnt, we kunnen er tegen. rêve, ou un film, une Elle était gauche, elle était droite surtout la débauche. Dieu quel dégout ce mot dans sa poche. Elle a compris d'un coup. ...heeft het ook gevoel te power. Ons Margot van de regio die is in Bredene... ...en die staat aan een huis met prachtige muurschilderingen. Marie-Rose Blondé uit Bredene, die ziet ze elke dag... ...vond ze ook fantastisch blij dat jullie daar aandacht aan schenken. Maar het mooiste cadeautje kwam toch plots uit de deur achter Margot. Hallo, ik ben Koen Krukken. Eindelijk was daar iemand achter haar. Het was Koen Krukken. Luister en kijk mee op VRT1 en in de app van Radio 2, want ze staat er schoon ook dat uh, Koen aanheer. Fantastisch. Margot, vertel eens. Ja, hij ziet er fantastisch mooi uit. Ja, ik ben al een beetje uh, bekomen intussen. Ik moet zeggen, ik had stiekem wel eens iets verwacht. Ik had ook Koen Krukken verwacht, Peter, want je hebt nog maar 10.000 keer die jingle laten horen. Maar ja, het, het was een leuke verrassing, Koen, vanochtend. Ja, ik vind het ook. Het is van mijn deur, eigenlijk. Hè. Nee. De Haan, die minuutjes rijden. Ik zei, ik ga dat doen voor Margotje. ik ga dat voor Peter doen. Zeker en vast. Ja. Goeie vriend van de show, hè? Goeie vriend van de show. Ja, en ik luister ook altijd en ik kijk ook regelmatig. Als ik, als ik met mijn rol aan het leren ben, die staat televisie op. Hè. En dan stopt het geluid soms een keer af. En dan zeg ik ook, oh, kan ik een beetje luider zitten vertellen wat dat er is. Maar ik zie en ik hoor het allemaal. Hè. Voilà, voilà. Hij is alziend, alwetend. Zeg, Koen, die gevel achter ons, wat vind je daarvan? Zou, je dat, zou dat iets zijn voor bij jou thuis ook? Ik vind dat mooi. Bij ons mogen ze dat in De Haan ook komen doen. Dat fleurde een beetje op, hè? Ja. Allee, ik vind het schoon en ook schoon gedaan. Ik heb hier nog verschillende huisgevels uh, gezien. En ik vind, allee, ze zouden echt bij ons in de ook mogen komen doen. En wat zouden we op jouw gevel mogen schilderen? dit Piaf. Ja, <laughs> ja, ja zoiets. Ja. Toch met muziek, alleszins. Hè. Ik, ik zie uh, kunstenaars aan hier knikken. Dat komt allemaal in elkaar. Maar Koen, hoe is dat met u? Hoe ziet uw zomer eruit? Is, is het lekker druk? Heel druk. Ik ben momenteel nu nog uh, twee weekends samen Florence Foster Jenkins spelen in het Theater in Antwerpen. En dan, uh, ja, uh, de Gentse feesten komen eraan verdi een programma rond Wilferdi in de Minaardschouwburg. Ik doe heel wat uh, festivals met mijn dj's, disco Josens En ik doe ook nog het uh, bijaardconcert, de opening van een bijaardconcert in Gent op Sint-Baafsplein, waar ik op het hoogste topje van, uh, van Belfort eigenlijk sta te zingen. Dus het is heel, heel, heel erg druk nog. Door. Gezellig druk. Maar gel gelukkig, hè, want we hebben lang genoeg moeten uh, close the door ja. geweest met corona, dus nu vol een bak. We mogen werken. We mogen werken, we mogen het <laughs> doen. Hè. Ja, voilà. Ik heb het nooit werken. Ik zeg ik altijd ik kan, ik kan gaan spelen of ik kan gaan zingen. Ja. Ik zeg nooit kan gaan werken van een avond. Nee, het is veel te plezant allemaal. En vandaag nog een dagje aan het seetje liggen, want het is ja. mooi weer. Ja, hey, nou, niet aan het zeetje liggen, ik moet nog naar, naar Oudenaar. Ik heb nog een, een, een interview samen met Martin Jongheer. Dus uh, ja, moet dat ook ja, naar Die kant van Oudenaar dan op, dat is me ook gebeuren. Voor een stuk die we gaan spelen in uh, december, januari. Kerst op krukken. Kerst op krukken. Ja. Komt helemaal goed. Bedankt oh. om mij uh, te doen verrassen. Ik ga oh, dit moment nooit meer vergeten. Zwaar? het ja. oh, Dat hebben we even gezien. Oh, kijk eens een hoe oh. er oh. je erbij van koek Krukken. Zo meteen. Dag. Oh. kan hem nog dag. één keer zeggen. Hallo, ik ben Koen krukken, maar dan live. Ja. Allee, nog één keer. Doe de jingle een keer na, Koen. Eh. Hallo, ik ben Hallo, ik ben Koen Krukke. Oh, precies, echt. <laughs> Mooi, sí. En speciaal voor Koen Krukke spelen Dat we is. toch heel graag in dit Piafsi. Omdat het zo'n mooie dag is. Zometeen alles op onze Instagram, Radio 2BE. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. chagrin, mes plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo balayer pour toujours je repars à zéro non Niets, niets, niets, Kijk om 9 uur de af van Radio 2, inspecteurs fan met kortingen en fraude. Radio 2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 Een cashback actie waarmee luisteraars meer dan 300 euro mislopen. En de deelnemende winkel en de producent die sturen de persoon van het kast naar de muur. Een dag, een dag, voor twee.